Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is voor de aflevering van Vrijheid Radio. Leuk te luisteren, we zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter, Joshi en onze speciale gast Tom van der Moen. Uh, Lijst van de LP en van de Amers Vrijheid. En uh, je bent hier met een hele speciale reden. Uh, namelijk... Uh, jij en Joshi zitten op internet heel vaak te clashen over, uh, over bitcoin. En het moet maar nu eens een keertje uitgesproken worden. <laughs> ja, nee, we proberen die clash, die, we, die, die gaan we juist op het internet niet aan. Maar af en toe, dan is er wel een goede gelegenheid om het een keer okay. weer te doen. Want de aanleiding was het boek van Roger Ver, uh, hijjacking Bitcoin. En toen ja, hebben we ja. gezegd, van nou we nodigen Tom weer eens uit om het erover te hebben. Ja, ja, ja. Dus uh, ik kijk er naar uit. Ja, ja. Maar eerst gaan we nog even wat weggeven. Namelijk uh, egels. Dus. Uh, hierboven is het walletadres. En is de, de regen. Nou, hoe kan je dit alles in je wallet krijgen? Uh, dan moet zo meteen als het rat verschijnt. Ergens in deze uitzending. Uitroomteken, de teken, in de chat het Moet je wel op Twitch zitten En dan maak je kans op die Egeldes. Ja, yes. hartstikke idee. En uh, ja, we doen nog eerst even ons vaste rubriekje. Goud, zilver, bitcoins en de staatsschotmeter. En... Nou, laten we eerst even beginnen met de, de DXY. Die is omhoog gesprongen en die zat uh, extreem hoog. 106.13. Dat is wel heel erg hoog. En dat uh, heeft meestal wel zijn uh, uitwerking op assets. En dus dan, uh, nou, zullen we maar gewoon met de Bitcoin beginnen. Bitcoin die is de laatste paar dagen flink uh, in de uitverkopen. Er dus daar is nou nu weer ietsje bijgetrokken. Daar nou, staan we op 62.500. Uh, het is de week van de halving. En dan is er altijd dip. wat meer... Ja, er ja, is er ja altijd ja. wat meer spanning te verwachten dan... Uh, over, over een paar uur of zo is het al, hè? Ja, nou, ja. Ietsjes, wel, ietsjes langer wel dan een Volgens paar. twee twee uur vannacht, dacht ik. Ja, nee, dat is nee. wel morgen van maar. Ja. Ik, ik zal even kijken voor jullie jongens. Heel snel. Ik zag een countdown en die stond vanmiddag al op negen uh, uur of zo. Dus dit We nou, hebben uh, nog Honderd... Uh, 86 blokken te gaan en er zijn 144 blokken per dag. Dus het is sowieso nog 24 uur als de, de, de mining op een normaal tempo plaatsvindt. En dus zij is nu al uitgezet, de miners. Als je nou alle miners afzet, dan is er nooit een halving. Dan is het gewoon. En. Klaar. halving. Roger Berg toch gewonnen. <totstuk> ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk het. het ik heb namelijk op schulden.nl, mijn blogwebsite, heb ik een verhaal geschreven. Want ik, ik krijg meestal geen reactie op uh, de argumenten die ik elke keer aandraag. En dan zeggen die mensen, we moeten die clown uh, van mij. Weet je wel, laat hem. Uh, ik negeer hem gewoon. Uh, maar het is uiteindelijk hebben we die mensen uh, allemaal nodig. De strijd is zoveel groter. En het is een, het gaat dus niet om het winnen. Roger wil helemaal niet winnen. Die wil ook dat de halving plaatsvindt. Weet je wel. Dus eh, dat is een beetje de strekking van, van het verhaal wat ik met je aan wil gaan Tom. Van de, de strijd is zoveel groter als die paar mensen die het begrijpen. Maar het net niet helemaal met elkaar eens kunnen worden. Maar daar gaan we het zo over hebben. Dus doe even okay. even de olie. Oké. Okay. olie okay, die jongen. staat op uh, 83 dollartjes. En uh, goud zullen we ook nog even doen. Uh, goud staat op... Uh, uh, 23, maar uh, bijna op 24 honderds, uh, ja, dus dat is, uh, die gaat ook lekker. Um... Het was een goede week voor mijn weddenschap, waarin ik zeg dat goud als eerste de, per kilo de 100.000 euro gaat halen, ten opzichte ja. van bitcoin. Hm. Uh, uh, uh, uh, ik denk het ook, ja. Uh, uh, Dan hebben we nog uh, de, de borrels, uh, de LP borrels hebben we ook nog. Op 25 april wordt er geborreld in Dimitris in uh, Amsterdam. Dat is een LP-borrel voor no Noord-Holland. En dat is van 5 tot 10. En we ah. hebben een LP-borrel in uh, Noord-Brabant op 26 april van 7 tot half 11. En dat is in uh, in eindhoven En LP Friesland heeft een meetup up in, uh, op 3 mei. Dat is van 7 tot 10 in Leeuwarden. En er is in Utrecht ook nog een uh, meet-up van de LP. En dat is ook op 3 mei en dat is van half 8 tot half 11 in Café uh, Orlof. Nou, ze nog even, nog een paar even meenemen als nu we toch bezig zijn. In Zuid-Holland wordt ook nog geborreld op 4 mei en dat is maar liefst in Leiden van 8 tot half 11. En dat is in Stadscafé van de Werf en dan hebben we ook nog de LP Borrel Gelderland op 9 mei van 5 tot 9 in Café Meijers. En daar houden we het even bij. Dat je meer leest, dan moet je gewoon naar de LP-website gaan. Dat is stemlp.nl. Kom ben... maar lezen. Ja. Goed, ja, dat doen we ja. elke week, Tom. doen we elke week, heel deze Riedel. Ja, <laughs> Wordt het nou mee. drukker op de LP-bijeenkomsten? Uh, want ja, bij Hugo wil het ze... niet, uh, niet zo werken. We lopen heel veel reclame te maken voor Hugo. En, uh, nee. nee uh, er komen altijd maar twee mensen opdagen. Uh, hm. ja. Misschien moeten we wel harder roepen, denk ik. Of misschien moeten we het verhaal veranderen wat we vertellen. Ja. Dat, uh, dat is mijn uh, conclusie van. Dat er uh, verkooptips voor cryptocurrency airdrops worden uitgegeven of zo. Ja, uh, ja. dat je met er kan betalen aan de bar. Ja. maar uh, beste ja, dat... mensen, uh, ja, we, we gaan het even uh, hebben, want de Rothschild heeft een boek geschreven, hè? Ja. En waarom is dit zo belangrijk en? Nou, dat is niet belangrijk verder. Alleen hij heeft een boek geschreven en daar vinden mensen wat van. En okay. uh, de, de reden dat het... Hebben er, die dat... mensen die er wat van vinden ook dat boek gelezen? <laughs> niet altijd. Ik heb zelf het boek ook niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar jij bent maar maar... ook in met zijn standpunten. <laughs> ik uh, schrijf er zelf op mijn blogwebsite al jaren over. En ik deel heel okay. veel van de meningen die, die, daar, die, die Roger aanhaalt... Uh, deel ik met hem. Ik, ik wil een heel kleine intro geven, Johan. Want ik heb op mijn blog heb ik een verhaaltje geschreven over vandaag dit gesprek. Omdat ik namelijk ja af en toe toch eens probeer om met mensen in gesprek te gaan. En meestal vang ik dan bot. Dus ik ben heel blij dat Tom sowieso de uitnodiging heeft aanvaard om een beetje van zijn tijd hier te investeren in dit gesprek. En uh, ja, het gaat mij aan het hart. Daarom heb ik er een verhaal over geschreven. Jullie zijn allemaal uitgenodigd om het te lezen. Ik heb het gedeeld in de Twitch chat. En uh, ik zal het zo ook nog even in Skype zetten. Ik bedoel het best. Ik heb het beste mee voor Tom. En ik wil graag dat, het, uh, dat we nog veel meer mensen bereiken dan dat we nu doen. En mijn grootste punt wat Roger aanhaalt. Zijn er, het, er zijn er eigenlijk twee. Um, maar laat ik mijn persoonlijke puntje. Mag ik, mag ik daarmee af aanvangen ik zo denk te van wal, ik het, het niet Goeie. langer in ik wil maar aan, de reden dat ik ooit met crypto echter helemaal in ben gegaan is omdat mijn bankrekeningen werden afgesloten in 2014 omdat ik een brief had geschreven aan mijn bank dat ik de euro niet prettig vond om mee te werken omdat ik weet dat ik er oorlogen mee financier en noem heel de heisa allemaal maar op en volgens mij is de meest efficiënte stem die je kan uitbrengen. De meest actieve daad die je kan verrichten om een andere wereld te realiseren. Het gebruik van ander geld dan schuldvaluta. En toen ben ik dus helemaal... Mijn bankrekening werd afgesloten. Ik ben al ingegaan op crypto. En sindsdien leef ik 100% uh, buiten het banksysteem. Laten we het dan maar zo. Ik, ik gebruik maar jij natuurlijk... bent, jouw bankrekening werd afgesloten omdat je een ja. brief schreef die negatief was over de euro. Werd daar... ja. Ja, en ik zei tegen de, bank, waar, Gaf ze het er nog als reden voor? Hij is van: uh, ja, dat soort nou, meningen uh, willen wij niet hebben hier. Ja, ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Van, um, um, uh, wij, wij zien dat we op deze grond de relatie niet kunnen voortzetten. En daarom beëindigen we hem. En u heeft 30 dagen om uw uh, bankpas in te komen leveren. en uw rekeningen leeg te halen. En dan is de relatie. Wij, wij, wij, wij gaan bij deze niet langer verder met u als klant. Dat was de boodschap. En uh, welke bank was dat? Was de Rabobank. Ik heb mm. nog misschien ergens wel brieven ervan. Maar dat is al zo lang geleden. En ik ben al zo vaak. Uh, ver... Ik heb sindsdien niet echt een huis. Dus... Mm -hmm. <laughs> Want het is namelijk vrij lastig om te functioneren in een maatschappij. Die volledig. In Nederland is dat veel intensiever. En al veel verder gevorderd. Dan bijvoorbeeld waar ik nu ben. Waardoor dat het dus veel makkelijker is om. Met allerlei andere waardemiddelen. toch gewoon je dagelijkse dingen. Zoals de huur betalen. En uh, dat soort. Weet je wat? Dat. Uh, ik kan, ik kan niet zomaar op iemand anders zijn naam huur betalen in Nederland... als je dat, er, dat soort dingen... Nou, en nu kom ik dus bij dat meest belangrijke punt... wat ik wil aangeven. Ik zou heel graag willen dat er veel meer mensen de mogelijkheid hebben... om dus afstand te nemen van die euro... maar uh, door het puur en alleen als een store value neer te zetten... en het dus als een verlengstuk van die euro om de inflatie te ontlopen... maar ja... ...dan bouw je dus niet echt aan iets anders... ...dan ga je alleen wat er al is... ...voor jezelf zo positief maken... ...dat je ermee om kan gaan. En dat is een beetje... ja, ...ik ben erachter gekomen dat bitcoin... ...volgens mij niet in zijn eentje... ...dat kan realiseren. En daarom denk ik dat het... ...heel goed is als er heel veel mensen... ...die op een, een of andere manier een creatieve ingeving hebben... ...en denken van ik kan er een bijdrage aan leveren... ...dat mensen minder... ...schuldvaluta gaan gebruiken in hun leven... Uh, dan wil ik dat graag steunen. En dan ben ik daar in ieder geval niet op uit... Om, om dat soort mensen te zeggen van je doet het helemaal fout... en weet je wel, laat ze het dan maar proberen. en Ik, ik, ik, wil, ik ben erin geïnteresseerd en ik wil er graag iets eventueel aan bijdragen um, Maar uit een praktisch oogpunt is bitcoin alleen dus niet in staat om... want jij tweette van de week een hele mooie tweet, Tom... Met vijf plaatjes, een coronavaccin en een, en een security camera. En een, en een tank en een, uh, nou, nog wat dingetjes, ik weet het niet precies. Allemaal gemaakt uit uh, opgevouwen briefjes van, van dollars. Uh, maar bitcoin in zijn, in zijn eentje, is dus volgens mij niet in staat om dat te realiseren. En dat, dat is mijn eerste punt. Misschien dat je daar uh, ja, al iets over wil, wil kwijt wil of op terug wil zeggen. En een tweede punt wat. Roger ook nog maakt. Is dat door. Um, en wat ik dus ook met hem deel. Wat, wat ik niet kan bewijzen. Maar waarvan ik wel het gevoel heb. Uh, door corona zien we veel meer dan eerst. Ook al bestond het daarvoor. Dus ook al zeker wel. De inmenging van overheden. In het narratief dat wordt verteld. In de verhaallijn. Die wordt gevolgd in de media. In de perceptie die het algemene publiek heeft. Over een bepaald onderwerp. En uh, hijacking bitcoin. Is eigenlijk. Um, nou wat mij betreft een soort exposing de government influence of bitcoin want ik ben er volledig van overtuigd dat overheden dus actief proberen om bitcoin uh, onbruikbaar te maken als echte vervanger van schuldvaluta en als het overheden niet zijn dan zijn het de banken wel met een, met een privé legertje ergens en um, bijvoorbeeld een implementatie van replace by fee vind ik daar een heel mooi voorbeeld van en um, ja, dat zorgt er dus voor dat bitcoin uh, transacties niet meer als ultiem definitieve transactie worden gezien. Totdat ze in de blockchain worden opgenomen. En tot die tijd kun je dan de fee nog veranderen. En eventueel ook nog het, het adres waar ze naartoe worden gezonden veranderen. En de manier waarop dat is geïmplementeerd toont voor mij aan. Dat er dus vanuit die overheden actief wordt geprobeerd om die bitcoin te, ja, te, te vertragen en onklaar te maken. En ik denk dat daar veel te weinig oog voor is en dat er mensen die dus helemaal 100% bitcoin, alles bitcoin en alle rest is shitcoin, uh, dat soort standpunten, dat, gaat, dat draagt dus niet bij aan het die dollarizationen van de, de wereld. Dus um, ja, dat zijn mijn twee grootste punten en ik heb er weer een verhaaltje over geschreven en ik hoop dat je dat misschien nog eens kan lezen, want... Um, ja, ik heb het beste ermee voor. Ik denk dat ik heel veel kan doen als de mensen het zouden willen. Maar er is dus niemand die zegt van goh, die Yoshi heeft eigenlijk wel een punt. Want bitcoin kost inmiddels 8 euro per transactie. En als ik een kopje koffie ermee wil betalen. Dan moet ik voor iedere nieuwe Lightning partner een channel onderhouden. Wat me nou ja, behalve een hoop kennis en kosten met zich meebrengt, Het risico dat ik niet 24 uur per dag verbonden ben met het internet. Of ik moet een derde partij gaan vertrouwen om al die... Zaken voor mij in beheer te nemen. En dan heb ik dus alsnog weer een bank. Die aan allerlei regels van overheden kan worden verplicht. Tot KYC en noem het allemaal maar op. Dus... Okay, maar Josje, er is al een hele hoop. En, uh... Ja, ik snap het. Maar het waren twee punten die ik nou uitgebreid okay. Ik zal nou maar even mijn mond houden. En dan ja, hoor ik het graag. Maar... Wat is jouw ja, ja, ik moet zeggen de maar het is misschien 10 seconden die, die hapert even tussendoor, maar dat ging naad uh, jouw reactie op, op die, die, die tweet die ik had, die foto. Maar kijk, het, het punt aan het begin, hè, ik, ik, ik ben het compleet met je eens, dat we het einddoel is voor iedereen volgens mij hetzelfde. Um, een, een klein gedeelte waar ik, waar ik wel op wilde reageren is, dat, is dat jij, jij zegt van oké, okay, en daar en, zeg ben ik het ook mee eens, er zijn heel veel bitcoin maxis die inderdaad alleen maar zeggen van oké, okay, bitcoin en de rest zijn shitcoins, en ik ben het daar... 99% mee eens, kijk ik, ik, uh, ik sta echt wel achter Monero en ik zie dat Monero een bepaald uh, doel heeft op dit moment en, en er zijn echt wel een, een paar coins waarvan ik zeg van oké okay, ja dat, dat gedoog ik dat dat heeft een, een bepaald doel maar het, het punt is kijk Monero is daarin, die heeft dan weer geen halving bijvoorbeeld en die is niet zo schaars als bitcoin en kijk het, het punt van, van store of value snap ik helemaal en en het gedeelte, laat ik eerst even met de ander beginnen. Jij, jij zegt van oké, okay, dat, dat, dat overheden en banken zullen er alles aan doen om, om bitcoin te stoppen. En die proberen al op verschillende manieren proberen ze iets, iets te hijacken en iets over te nemen. En, kijk, ik, ik zit ook in die, die harde kern uh, noodrunnersgroepen. En dat, dat zijn de meest toxische bitcoin maxi's die je maar zo kennen. Dus, We als hebben je, er nou, ooit eens eentje die, in de show ja, gehad. Ja precies, maar als je, als je het over die groep hebt, dat, dat zijn degenen die dan vanuit jouw visie misschien de, de meeste oogkleppen op zouden hebben. Ik run ook een noodzol. En, op en, en, en de, het punt is, wij, wij zijn juist, zitten juist constant erbovenop. En we zijn juist het meest kritisch. He, als wij kijken naar de, de, de Bitcoin Conference, waar dan die, die vage Bitcoin Wizards langskomen op hun orderrols en hun vage... Um, FNT's te komen verkopen. Die de hele blockchain volgooien. Met allemaal data. En, en juiste transacties duur maken. Dat, dat, dat is waar wij ook tegen vechten. Wij zien dat. dat en en die, die Bitcoin Wizards. Al, hebben ze follow the money opgedaan. Dat is dus bijvoorbeeld al een partij. Die compleet vanuit het, het bankenstelsel. En vanuit BlackRock gefinancierd zijn. En die, die komen daar gewoon met een heel raar. Leuk marketingverhaal. Ze hadden allemaal mooie capes aan. En een, leuke, een mooie show maken op de Bitcoin conferentie. En. Er zijn dan uh, bepaalde groepen die, die dat interessant vinden, die, die FNT's interessant vinden en die graag artiest willen zijn en ook voor hun eigen marketingverhaal dingen willen verkopen. Maar dat, daar zijn we ook enorm tegen. Wij proberen de, de, de kern van Bitcoin daartegen te beschermen. Terwijl wij zien dat daar juist heel veel gehygept wordt en heel veel aangevallen wordt. Dus ik, ik wilde echt wel nuanceren dat dat, dat het niet alleen maar is van oké, okay, Bitcoin, de rest is shitcoin en, en wij hebben ook. Vinden, dat we niet meer kritisch op Bitcoin zelf kunnen zijn. alles wat daar gebeurt. Want ik vind juist dat wij enorm kritisch zijn. En dan zeg ik oh. bij, dat is ook generaliserend. Maar dat, dat Bitcoin Maxi's juist proberen de, de puurheid van Bitcoin te bewaken. Dus ja. ja als ja, ik iets kleins ja. mag toevoegen. Ja? Kijk, als we het over shitcoins hebben. Laten we het dan over dollars en euro's hebben. Want dat is het probleem. Dat is het probleem van ons huidige bestaan. Die, die schuldenberg die is opgebouwd. Die alleen maar groter wordt door, door uh, uh, oplopende rentes... of uh, hoe moet ik het zeggen, accumulerende rentes. En, uh, ja, maar... maar ik, ben ik helemaal met je eens, maar, maar het punt is... als je dan gaat kijken naar een, een, een Dogecoin of een Shiba... of een, welke andere coins dan ook... wat is daarvan dan het verschil? Nou, met, nou, met de nou de komt het, wacht even, heel goed punt. Heel belang, bedankt dat je dit vraagt. Het gaat erom dat mensen creëren waarde... Wij leven in een tijd die is zo absurd in de hele menselijke geschiedenis nooit voorgekomen. Maar als wij met mensen bij elkaar komen, creëert dat een waarde. En um, Dogecoin is dus ontstaan zoals een bitcoin. En er is op een gegeven moment één iemand geweest, namelijk Elon Musk. En die heeft daar 2,5 miljard in gegooid. Waardoor dat de prijs dus ook omhoog moet. Ook al is er till emission in Dogecoin en is dus de... de, de, de de cap van munten alleen aan tijd... beperkt, om het maar even zo uit te drukken. Uh -huh. Net als bij Monero. Um, um, het kan... Zelfs een Dogecoin kan dus... bij genoeg steun van een... community, die euro verslaan... en een heel belangrijk... Ja, punt duidelijk maken, denk ik... aan een veel groter publiek... namelijk dat die dollarstuk is. Ben ik er nog of lig ik eruit? Ja, ik zie mezelf... Ik ben wel een beetje te hypen, maar... Ik ben het helemaal eens, maar kijk, als, als we dat, dat argument volgen, dan, dat is ook hoe de Oostenrijkse school daarnaar kijkt, hè. kijk, alle, alle waarde is sowieso subjectief. Als, als er een of ander bedrijf in Wall Street genoeg mensen kan overtuigen dat een of andere vage stok genoeg waarde heeft, en dat mensen daarin kunnen gaan, dan heeft dat opeens waarde. En dat, dat is dan op basis van een pure vertrouwen, maar dat... Dat is toch niet de manier waarop wij naar kijken. Want op dit moment heeft de euro en de dollar hebben ook waarde. Want iedereen gebruikt dat. Er is, er is letterlijk een monopolie op die dus geweld wordt gecreëerd. Maar dat is ook deels omdat er dus geen werkbaar alternatief voor is. Nou ja, maar daar kijk als, als we puur vanuit vrije marktperspectieven kijken. Dan gaat het niet, niet zozeer hey, Paypal en, en uh, Ideal. Dat, dat waren zeker niet de, de beste. Als je kijkt naar de specs waren dat niet de beste betaalsystemen op dat moment. Maar het heeft heel veel te maken met, met bijvoorbeeld een, een eBay die dan PayPal gaat gebruiken. Dus je creëert een soort van... Er komt altijd een soort van marktwerk in van... Het, het gaat niet alleen om de specs zelf. Het gaat om, om het vertrouwen. En, en dat jij weet, oké, okay, um, dit, dit betaalmiddel, deze currency heeft voor op dit moment genoeg vertrouwen. Dat ik het ook weer kwijt kan aan de volgende handelaar. Dat, nee, dat maar vindt, er was dat ook wel een keer zo'n... Zo'n reisbureau, geloof ik, en die Expedia of zo. En die, die accepteerden ook Bitcoin. Maar die zijn ermee opgehouden omdat het hmm. gewoon niet werkbaar was. Uh, niet, ja. ja en, en, nee, ik snap het, natuurlijk. En dat is ook omdat, ja, wat dat Roger Veer dat boek beschrijft. dat op een gegeven moment die, de, de Bitcoin Maxis, die wilden. Die, die gaven gewoon openlijk toe dat ze het duur en, en, en traag wilden hebben. Want uh, betaalmiddel, uh, uh, dat was af, had afgedaan. Ze wilden gewoon alleen maar store value zijn. Maar dan zit je wel vast aan die, aan die on- en off ruims. Dat is eigenlijk zijn, zijn punt. Want dan is het alleen maar, je houdt het vast tot je het op een KYC exchange weer verkoopt voor meer geld. Maar als je het nergens kan uitgeven dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan hang je er als ze die KYC uh, exchanges verbieden, bijvoorbeeld. Ja, nou kijk, ik, dat, ik, ik vind dat een moeilijk verhaal. Want, want kijk, in, in mijn eigen, is ook een bubbel natuurlijk. Maar het enige waar we mee bezig zijn, is adoptie. En en we zitten bij, bij Arnhem Bitcoinstad. Die loopt elke week loopt door de straat om maar zoveel mogelijk winkels te, te kunnen krijgen om, om bitcoin te accepteren. En dat ben ik hier in Amersfoort ook, Amersfoort Bitcoinstad begonnen. Ik heb uh, twee cafeetjes die het, uh, of, of een, die burgerzaak hier die we het accepteren. Ik heb één, uh, één online winkel die het we accepteren. Weet je, we zijn echt constant alleen maar bezig met promoten. Ja, dat dat om, lukt helemaal te Maar nu komt het dat lukt weer. moeilijk als het, als het als het. Ik ben een keer naar Arnhem geweest en ook een keer daar. Uh, gegeten en dan ga je met bitcoin betalen. Mm. En het is een leuke stunt, maar zij moesten helemaal naar een, hoe doen we dat ook weer, de een of andere tablet op zolder, ja, er zijn er drie, nee, drie betalingen zijn er geloof ik per jaar en dat komt niet alleen doordat de PR en de promotie niet goed genoeg is maar de, het moet een beetje vanzelf gaan doordat, doordat het heel efficiënt werkt en dat, er, dat de betaling, en, en dat is toen bewust de nek omgedraaid door die door die blokken klein te houden. En daardoor die kosten op te drijven. Nou, nee, maar Dit, dit, dit zijn twee losse dingen. Hè? Want kijk, hoe je ook denkt over, over Lightning en wat dan ook. Dat, dat snap ik. Dat is, dat is even een ander verhaal waar we het dan zo meteen over gaan hebben. Maar als jij daar in Arnhem in een pizzeria komt. En, en je gaat daar betalen. Tuurlijk, 99,9999% gaat gewoon met euro. En als dan iemand komt van, oh ja, kan ik met Bitcoin betalen? Dan zegt ze, oh ja, ja, dat kan wel inderdaad. Wacht even, ik moet even mijn telefoon erbij pakken. Of wat dan ook. Ik moet even mijn wallet openen. Tuurlijk gaat het dan op zo'n manier. Je kan niet zeggen ja, nee, dat dat, dat, begrijp dat dan begrijp ik dat, dat op zo'n manier gaat. Maar dat geeft aan dat, dat de adoptie gewoon niet wil vlotten. En dat en is en denk en ik omdat je 8, 8 ja, dollar maar, per transactie betaalt. Maar, maar dat, dat is dus het punt. Kijk, de discussie gaat nu over bitcoin vergeleken met andere coins. En het is ook niet dat, dat, die, dat ze dan wel andere coins zijn gaan gebruiken. Of wat dan maar ook. Dat deze discussie waar we het nu dan over hebben, het punt. Komt er dat er gewoon een monopolie op de euro is. Dat... Niemand anders van die euro wil afwijken, bijna, omdat het nog niet genoeg pijn doet. En omdat er een monopolie is vanuit de overheid, die de consequenties om niet die euro te gebruiken gewoon zo hoog maakt. dat mensen nog niet zullen overstappen. En jij denkt niet dat 8 dollar transactiekosten een probleem is voor een pizza afrekenen. Ja, dat... waar komt dat vandaan, 8 dollar? Nou, dat, dus dat is natuurlijk zo dat duur, duur, duur als een bitcoin-transactie. Bij de onchain-transacties is het ook niet 8 dollar. En Lightning kan je gewoon mee betalen en er zijn, je hebt nu ook inderdaad uh, liquid wat eraan komt en uh, drive change, er komt van alles aan, op layer 2's et cetera, en ook, ook gewoon non-custodial, dus dit, dit is, we gaan nu drie discussies door elkaar voeren maar het, het punt wat willen we als eerste voeren dat, het, hetgene van het verschil tussen betaalmiddel en store value, of, of dat um, we moeten even een ja, structuur kijken ik, ik, ik wil wel een kleine toevoeging maken dat als die pizzeria zou willen zouden ze nog niet al die transacties via uh, Ofwel lightning ofwel directe layer 1 transacties op bitcoin kunnen ontvangen. En al helemaal niet alle pizzerias over de hele wereld. Omdat bitcoin daar simpelweg de capaciteit niet voor heeft. Zelfs met lightning moet, moeten mensen dus kanalen openen en sluiten eens in de zoveel tijd. Als ze dat non-custodio willen gebruiken. Nou, um, dat, dat, hoeveel, hoeveel kapitaal moeten ze van tevoren dan inleggen om... Voor te financieren voor hun toekomstige uitgaves. Dus dat, uh, er moet één keer in de half jaar op zijn minst. een, een nieuwe instroom van geld in dat netwerk komen. En zelfs als je dus maar één transactie per half jaar zou gebruiken als gebruiker. dan kun je met 8 miljard mensen nog steeds niet al die transacties verwerken. Het bestaat ook al heel lang, bij lightning eigenlijk, een aantal jaar. En het is nou niet dat het een enorme vlucht genomen heeft. Nee, dat heeft weer honderdduizend andere redenen, omdat het gewoon voor geen meter werkt. Omdat je dus 24 uur per dag verplicht en verbonden met het internet moet zijn, wat gewoon geen, geen vereiste kan zijn voor het gebruik van je geld. Snap je? Dus ik, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel grappig dat er dat leiding is. hebben een heel vehikel hebben ze opgetuigd om exact datgene na te doen wat Bitcoin Cash ook gewoon kan. Of ja, nee, maar ja, ik, ik, ik, ik vind het gewoon. Het is, het is echt veel te zwart-wit om te zeggen... dat dat Lightning gefaald heeft. Of, of iets dergelijks. Weet je. Kijk, je kan daar kritisch op zijn inderdaad, met die kanalen openen... en dat, dat het inderdaad... Dat het gaan centraliseren is... omdat er een, een grote Wallet of Satoshi... Uh, Liquid het sowieso natuurlijk Allemaal verschillende kanalen... Met, met heel veel funds die het, die het praktischer maken... waardoor het een beetje aan het centraliseren is. Omdat je dan via Lightning... dat het makkelijker is om de vier laag te krijgen... bij een custodial. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is waarschijnlijk een probleem. Dus daar kan je dan inderdaad zelf weer um, prioriteren. Als je daar principiële in bent, dan kan je wel gewoon... Hè, wat, wat de meeste noodrunners dan wel doen... kan je wel echt een lightning zelf hebben met funds erop... en je hebt genoeg kanalen waar je wel doorheen zou kunnen sluizen... om, om non-custodial lightning te gebruiken. Maar het punt is, het, het bestaat wel. En, en je kan ook niet zeggen dat het compleet gefaald heeft. En we zijn nu weer okay. aan het kijken met... kijk, er, er komt nog oneindige innovatie aan. En er zal nog heel veel moeten gebeuren om, om te kunnen schalen... En in de toekomst weten we niet hoe het gaat lopen. Nou, dat wil Want ik... wat er nu gebeurt met die sidechains, met, met Liquid, is al, is al weer op een ander niveau. En volgens mij, en dat is ten alle tijde een non custodium Tom, je weet dat dat een federatie is van bedrijven die in principe kunnen fractioneel bankieren. met al het geld wat de mensen hun toevertrouwen. Bij Lightning, als jij. Nee, als bij, jij Liquid, naar, bij Liquid. Naar een of kanaal, nee, van, Liquid. Dan... Bij Liquid heb jij een federatie van, van bedrijven die worden toegelaten om Liquid. Uh, bitcoins uit te geven, dan kun jij onderling bij die bedrijven met hun accounts kun jij transacties doen, en misschien als jij je goed gedraagt, en je betaalt je CO2 belasting op de uitstoot van bitcoins, ja, dan is, mag je ze ook ja. weer uit hun Lightning of Liquid netwerk halen Nee, dit, dit, dit, is, dit is gewoon, dit vind ik wel een hele rare reactie, want om, het, is op, het is op dit moment Liquid is niet op die manier dat jij nu beschrijft, uh, afhankelijk van zijn van een third party, jawel, het is een consortium van bedrijven, die Liquid uh, zijn gestart de, je kan geen ja. liquid bitcoins ontvangen zonder hun toestemming en je kan er ook geen bitcoins uit dat liquid netwerk halen zonder toestemming van die bedrijven en je moet dus een KYC procedure doorlopen bij die bedrijven om weer naar de echte bitcoins te komen nou ja, dit, nee, dit, die ben ik het niet mee eens ik heb zelf uh, liquid wallet en kan gewoon, het is precies hetzelfde als lightning alleen het gebruikt een, een sidechain en okay, nou. het is, je, je kan liquid, heb je ook gewoon non-custodial. En redeem dan die, die liquid bitcoins voor echte bitcoins? Ja, zeker. Hm. Nou, oké. Okay, ja, dat, dat, dan... dat moet uit te vinden zijn. Maar goed, ja. Nou, nou, nee. dat, dat, dat, dat, maar in ieder geval, mijn, mijn nou, punt check. is, ik, ik ben het ermee eens... ...dat op dit moment met de huidige technologie... ...is bitcoin niet schaalbaar voor de hele wereld. Maar het punt is dan wel, kijk... Um, ...jullie zeggen van, oké, okay, je moet... Je moet Um, diversificeren en dan moet je gewoon uh, lokaal kan je verschillende crypto's gaan gebruiken et cetera, maar dat, dat, naar mijn idee is dat ook niet schaalbaar over de hele wereld want dan zit je ten alle tijden met, met de exchange rates tussen verschillende crypto's als jij uh, buiten jouw eigen netwerk zou willen gaan betalen het, het, het, punt is dat... het is wel zo dat niet alle wereldwijde transacties in één database gepompt worden. Uh, je, je hebt, het is ook niet van belang als iemand in Brazilië een kopje koffie koopt, dat dat ook in een database staat die ik kan zien. Dus ja, dan zou, zou ik zeggen, het is logischer, logischer als je een soort hiërarchisch gebouwwerk hebt van, uh, van uh, chains. En daar komt nog iets bij. Stel dat dus een e-gulde ook te populair wordt. Nou, dan kunnen mensen binnen, want de e-gulde is de Bitcoin community. Die meer capaciteit wil toevoegen voor Nederland. En als er dan bijvoorbeeld in Amsterdam zoveel economische activiteit plaatsvindt. Dat ze daar nog verder willen specificeren. nou Dan beginnen zij op basis van een E-gulde weer een Amsterdam-munt. En zo kun je dus steeds verder decentraliseren. En oneindig schalen. Want als er iemand denkt ik heb een community die een blockchain nodig heeft. Dan sluit hij gewoon aan op de standaard die gezet is door bitcoin. En uh, ja, de vrije markt bepaalt inderdaad de, de waarde van die munt. Daar kun je ook... Uh, ...bijvoorbeeld via een Komodo-platform... Uh, ...met een de decentralized exchange zonder KYC... ...direct over de blockchain... ...met elkaar transacties doen... ...en, en dat is mijn layer-to-oplossing... En, ...en die kan dus vanaf vandaag... ...oneindig schalen... Uh, ...het enige wat je moet doen is een community vinden... ...die, die de moeite neemt om een blockchain te onderhouden. En ja, maar, dat, als, als ik daar even op mag reageren... Maar kijk, ja. ...dan hebben we nu die, die twee situaties naast elkaar... ...we hebben uh, Bitcoin die inderdaad bijvoorbeeld met een, met een Layer 2 optie... met een Lightning netwerk... dat je inderdaad minder decentraal bent... en dat je misschien zelfs wel... Ik, daar kunnen we een discussie over hebben... maar zelfs stel dat je daar dan inderdaad... van een bepaalde third party iets meer afhankelijk wordt... en je hebt aan de andere kant inderdaad wat jullie zeggen... Um, heel veel verschillende crypto's... en dan dat je in een lokale community... inderdaad via een exchange rate of wat dan ook... via een, opeens een andere crypto moet gaan gebruiken. Maar die, lo die kleine lokale crypto... Dan, dat is... Eigenlijk ook een third party, toch? Dan ben jij opeens afhankelijk van een andere crypto en een community die die ondersteunt. Wat is dan mm -hmm. eigenlijk het verschil met afhankelijk zijn van een, een custodial... en afhankelijk zijn het vertrouwen leggen in een kleine community die, die een kleinere Bitcoin, nou, een kleinere het, crypto het, het, moet ondersteunen? Hetzelfde. Daar, daar het, weet je ook niet. Dan, dan moet je daar ook je vertrouwen in leggen in degene die die nodig heeft. Precies, strengen. precies, en, net en als dat er bij Bitcoin. Het probleem is dat, altijd, is dat een, een kleinere blockchain die veel meer vulnerable is. dus Nee, maar dat is dus hetzelfde vergelijk. Want dat is ook één punt wat ik nog graag wil meegeven. Heel veel argumenten van Bitcoin Maxis komen eigenlijk overeen... met wat centraal bankiers zeggen over Bitcoin. Want waarom zou ik dan mijn vertrouwen aan Bitcoin toevertrouwen... terwijl dat ik ook gewoon bij de Rabobank... tot 100.000 euro verzekerd kan zijn? Snap je? Het gaat om de autonomie en de vrijheid die je krijgt... door een transactie in een blockchain op te kunnen laten nemen... die jou een zekerheid biedt dat jij... Een transactie hebt gedaan. Punt, niks meer, niks minder. En, um, ja. Ik ben ik helemaal met je eens. Maar kijk, het, het, het vrijheid en autonomie is, is ook dus dat jij erop kan bouwen. En dat jij weet dat als ik, um, funds vasthoud in een bepaalde crypto of iets dergelijks. Dat ik, dat ik ervan op aan kan dat er genoeg vertrouwen in die chain zit. dat dat waarde vastblijft. Want dat, het punt, kijk, het punt blijft altijd, hè, um, tussen een. een um, een medium of exchange en een, en een store of value, naar nou, mijn idee, kan je het niet loszien van elkaar? Mm -hmm. hoe, hoe geld ontstaan is in de maatschappij is altijd geweest, um, en dat is de discussie die we laatst ook hebben, als je kijkt naar Mises, van oké, okay, alle, alle waarde is subjectief, dat is gewoon een feit, maar het punt is, waarde is, hoe, hoe wordt iets een medium of exchange, hoe wordt iets geld? Dat heeft altijd te maken met een bepaalde store of value. Er is nog nooit een geld geweest in, in een verderfelijk voedselmiddel omdat ja. mensen weten van oké, okay, het enige waarom ik dit zou accepteren als geld is weten, nou het is makkelijker, want je hebt de coincidence of once, ik kan niet uh, mijn appels alleen maar voor brood ruilen, ik heb verschillende dingen nodig, andere mensen hebben andere dingen nodig. Dus een, een geld dient de mensheid enorm, dus is altijd nodig, ja. maar wat van altijd geld is geworden, heeft store of value gehad. En wat, wat we we, volgens Mises is er ook geen store of value, denk ik, als je het bekijkt. Want value is subjectief, dus je kan het niet storen. ook ja, geld store is, is geen store of value. Het gaat dus om de mensen, daar gaat het weer. Het ja, gaat om maar, de mensen. En als die mensen het als een store of value ervaren... <laughs> sorry, sorry, ik zal stil zijn. Kijk, store of value moet je niet zien als zwart-wit. Het is altijd gewoon risico's. En wat, wat geld is geworden, is dat mensen zeggen van oké, okay, een transactie is altijd subjectief dat wat ik ervoor terugkrijg is voor mij meer waard als voor de ander. En vice versa, toch? Maar het ding ja. is, wat, wat ten alle tijde organisch in de maatschappij geld is geworden, is iets waarvan mensen accepteerden, oké, okay, um, dit is uh, graan of dit is goud of dit zijn uh, schelpen of stenen, dat het altijd voor een deel waarde vastbleef. En dan kan je zeggen waarde is subjectief, maar dat mensen accepteren van, oké, okay, het risico is het laagste dat ik dit nooit meer kwijtraak. Daar komt het op neer. En je kan zeggen, um, het, waarde is subjectief, dat is zo. Maar waarvan mensen weten, het risico is het laagste dat ik het nooit meer kwijtraak. Dat is wat een soort van um, waardevastheid, store of failure zou moeten betekenen. Je kan niet zeggen, van het is, het is risicoloos, nul risico. Want het is niks. Hè, wat mensen in de maatschappij accepteren als oké okay, het meest waardevast zou dan goud zijn. Ondanks dat andere mensen misschien bitcoin of andere dingen zien. Goud wordt dan het meest geaccepteerd als waardevast. Zelfs goud is natuurlijk, er zit een, een paar percentage risico aan dat het, dat het niet waardevast is. Het gaat alleen maar om waarde subjectief. En als ik weet van oké, okay, ik bak broden en dat doe ik dan nu eventjes omzetten in, in wat op dat moment het geld is. En dat is misschien wel uh, graan in dat oude Egypte. Dan, dan weten mensen van oké, okay, ik, ik heb liever nu even graan. Want dat kan ik opslaan, dat blijft lang goed. En dan daarvan is het risico het laagste dat ik het nooit meer kwijtraak. Dat is... De nee, media ik, uh, of exchange heeft altijd een bepaalde versie van store of value gehad. Ja, maar dat het zijn dus uiteindelijk mensen die daartoe moeten beslissen. En Zeker. Um, ik begon dus met mijn verhaal dat ik die bankrekeningen kwijtraakte. En ik heb dus behoefte aan een manier om mijn financiën te verrichten. Uh, buiten dat banksysteem. Nou, en, en, en toen ik bitcoins voor het eerst kocht. Er was echt niets te koop met die bitcoins. Er waren alpaca sokken. Daar heb je vast wel eens een keer voorbij zien komen in een van de YouTube filmpjes. Maar niemand wilde die alpaca sokken natuurlijk hebben. Want ze zagen wat bitcoin voor hun kon bieden. Namelijk die zekerheid dat één bitcoin altijd één bitcoin zou zijn. En tuurlijk kan dat op één dag ineens 50 meer of minder zijn. Maar... Het, het, het, het verhaal met, met geld is dat het een heel lang verhaal is. En het is geen sprint die vandaag op morgen uh, gewonnen of verloren is. En je, Net zoals dat je dus niet kan zeggen dat lightning gefaald heeft. Kun je ook niet zeggen dat bitcoin cash gefaald heeft. Want dat zijn processen die nu in gang zijn gezet. En je kan allerlei argumenten verzinnen waarom het een of het ander wel of niet waar is. Want economie is geen wetenschap. Dus je kan... 1 plus 1 is 2 bewijzen, maar of een schilderij mooi of lelijk is... ...is jouw interpretatie van dat schilderij. En daarom vind ik het zo jammer dat er dus mogelijkheden te over zijn... ...om te de-dollarizen op het grootste probleem wat de wereld op dit moment kent in mijn optiek. Want kijk naar alle oorlogen, kijk naar alle mediocarditis, hoe zeg je het precies, slachtoffers. En dat is allemaal de ultieme corruptie van centraal bankieren... Daardoor heeft 99% van de mensen van de mens, complete, complete, complete oogkleppen oogklep op, op, op, even, even mute, 99% van de, van de mensen heeft oogkleppen oogklep op, en die 1%, en die, 1, die, 1 die het niet heeft, niet heeft die werkt elkaar de tent uit. Luka, ze zetten. Nou ja, kijk, ben ik helemaal met je eens, en dat is ook een ding, we hebben allemaal hetzelfde einddoel, al en... We vechten elkaar de tent uit. Omdat, omdat ja, dat is, <lacht> libertariërs ook eigen, weet je. Van, oh, dat is een uh, minarchist en dat is een anarchist. En wie, onder, wie is het meest principieel? Dat is altijd ook al uh, onderling geweest. Kijk, precies wat ik eerst zeg. Ik, ik waardeer uh, Roger Ver ook gewoon voor alles wat hij bijgedragen heeft aan bitcoin. Maar is het, is het andersom niet ook zo? Kijk, hij heeft nu een boek geschreven, letterlijk. Om, om eigenlijk de bitcoin maxis en bitcoin zelf kapot te maken. Is, is dat dan ook niet op dezelfde manier polariserend? Um, het gaat om vrijheid en niet om bitcoin. En dus is het terecht dat Roger Ver daarover een opmerking maakt. Um, want en en, en voegde ik er nog aan toe, ik vind het zo jammer dat er 99% van de mensen er totaal niks van begrijpt. En die ene procent die dat dan wel doet, alleen maar met elkaar aan het vechten is. Terwijl... Dat, ook zeker. Ja, maar dat, dat is ook het ding. Hè. Kijk, Wij zitten allemaal... Gewoon, ik, ik vind wel dat we inderdaad echt, echt op inhoudelijke argumenten discussie moeten voeren en, en ook met Word Your Fair, en ook, ook op Twitter en ook wat wij nu doen, hè. maar 99% van de mensen boert het helemaal niet die zijn alleen maar, die hebben hun, uh, hun Bitcoin gewoon lekker op uh, Bitfavo of op uh, andere fucking exchanges staan, die denken gewoon alleen maar van ja dat is wel leuk, ik heb, uh, ik heb ergens wat gezien uh, van uh, oh die mooi Kano die had het laatst over Bitcoin, hè. die MMA-vechter laat ik wat Bitcoin kopen en die zijn er verder helemaal niet mee bezig nee, precies, maar goed, weet je maar laten we ik, ik ben, dan dus juist... Het heen, als ik, dat ben, ik ben het helemaal koopje. mee eens. Het, het gaat om vrijheid. En het gaat niet om bitcoin. Het gaat ook niet om de andere crypto. Maar daar moeten we wel onderling de discussie voeren op... op wat, wat het meeste vrijheid kan opleveren. En ik, mm. ik, ik ben oprecht van mening dat, dat als je kijkt naar, naar andere crypto... en naar mijn idee zijn bitcoin cash en, en bitcoin Satoshi Vision of, of wat dan ook... maar die zijn daar een voorbeeld van... dat um, lage transactieprijzen... En, en hoge, grotere bloksize ervoor zorgen dat, dat de mensen die een nood zouden willen runnen, minder decentraal worden. En dat, dat, is, dat is voor mij een enorm onderdeel van het hele argument. Je moet, je moet zeg maar, kijk hoe de, hoe de vrije markt werkt uiteindelijk, is alleen maar dat je de belangen creëert om, om een goede kant op te gaan. En bitcoin heeft met z'n hoge transactieprijzen en... Daar ja, kunnen we discussie over voeren. Kijk, het gaat er ook om. We moeten discussie voeren over wat zou de ideale block size zijn. Dat weet niemand. Want, want je kan niet voorspellen en de wereld past niet in een model. Nee, dus 1MB is prima. 1MB is prima. 1MB is meer dan genoeg. Maar dan moeten we dus wel kunnen accepteren dat er daarnaast die 1MB. nog een heleboel extra MB's. door allemaal mensen met een creatieve oplossing. op een specifiek probleem worden toegevoegd. die zich wel aan die 1MB blijven conformeren. En die dat dus als de standaard zien, maar die daarop verder bouwen en het mogelijk maken voor die 99% mensen die er nu nog steeds niks van begrijpt. Om het makkelijker, eenvoudiger, prettiger te maken met het als meest belangrijke argument uh, de tank en de coronavirus en het surveillance cameraatje. Uh, ja. Het hoeft toch ook Deze... geen 1 MB te zijn als er een chain met 2 MB ofzo. Dat was zo raar dat ja. toen de, toen ja, de tijden bij die Bitcoin splitsing nu. toen was... Dat... Het werd alleen voorgesteld toen het zo opliep om het naar 2 mb uit te breiden. <lacht> en toen, werd er, toen brak de hel los, uh, zeg maar. En, en dat vond ik. Ja, kijk, eh, het, is, het, het gaat er ook om, kijk, het, er is heel veel dogma natuurlijk. Hè, en, en dat, maar kijk, het punt is, men, mensen zijn wel dogmatisch geworden, ook zeker naar die blok uh, size wars, van oké, okay, kijk, kijk wat er gebeurt als je het inderdaad naar 4 mb doet. En, en dat, dat heeft naar mijn idee meer gefaald dan 1 mb en je zou nog kunnen discussie voeren hè? Moet, het, moet het misschien uh, anderhalf mb zijn of wat is de ideale size dat, dat zullen we nooit weten omdat nee, maar die, niet bestaat volgens mij niet. die bestaat volgens mij niet ik, ik nee, wil daarom, nog een ik wil nog één ik ik dat, dat, dat, ding zal, zal de markt uiteindelijk bepalen wat, wat op dat moment de beste versie is ja maar wat er nu gebeurd is denk ik bij bitcoin is dat de, de, er is een bepaalde club die hebben de naam van, van btc en bitcoin kunnen handhaven. En daar zijn de meeste mensen in meegegaan. En dat is niet, denk ik, omdat het nou de meest optimale versie was... maar eigenlijk omdat, uh, omdat die de naam wisten te, te bemachtigen. Nou ja, maar, maar ook, ook zij, kijk... En je het, hebt narratief, het, daarover, het narratief. Over bijvoorbeeld en het narratief en, en het zal best... maar ook, ook zij hebben toch een meerderheid binnen al die notes moeten krijgen. En, en het het was, stond heel erg ter discussie natuurlijk. Maar ook, ook daar hebben ze toch gewoon de meerderheid van alle noods moeten... Dat komt in Roger Weerse naar aan de buiten. Er is enorm gecensureerd... Ja, en het. enorm op een, op een wappie-achtige manier gediscussieerd... gelabeld... Ge, uh, mm -hmm. uh, ja, uh, op een, wat, ik, wat ik altijd proef... als een niet-ethische manier discussiëren. En dan word ik heel erg zorgelijk over waar ik mee te maken heb. Want als je niet op argumenten kan winnen... maar zo'n enorme uh, strijd moet gaan voeren en uh, ja, andere moet gaan oh. zitten zwart maken en bijvoorbeeld alle, alle domeins opkopen met bitcoin cash erin of zo om daar negatieve oh. dingen op te zetten dan denk ik dan vertrouw ik dat soort mensen al niet meer in hun, uh, in hun bedoelingen dat, dat nee, is niet dat ik allemaal bitcoin denk, gedumpt heb of zo maar ik, ik denk wel dat, dat zit op de verkeerde spoor dat ben, ben, ben ik compleet met je eens maar dat is, dat is toch precies hetzelfde wat ook gebeurt als jij dan Um, Bitcoin.com gaat openen en daar Bitcoin Cash gaat verkopen, terwijl mensen, terwijl je weet dat mensen op zoek zijn naar Bitcoin en Bitcoin wilden, het, komt, ja, het is allemaal nou, vergelijkbaar. Ja. Ik, ik, ik snap wat je zegt, ik snap wat je Nou zegt. Ja, hij wilde, ja, hij wilde, natuurlijk dat Bitcoin, dat zijn versie van Bitcoin de echte Bitcoin werd, denk ik. Ja, maar, maar kijk, het gaat om het perspectief van ja, de land. die website die, die we al? Aanbieden. Hoe dat Bitcoin hm. Cash bestond, hè? Ja, precies. Maar dan daarna hij, is hij dat gaan gebruiken... om bitcoin gewoon te gaan verkopen. Ja, ja, omdat hij dat ja, maar hij kan oh, ja, zeggen... Bitcoin. ik ben de originele bitcoin blijven verkopen. Ja, maar, ja. Mag, mag ik wat zeggen? Ik ben ook flink geboelied in mijn Lieberland-tijd. Ik heb ook overigens... mijn eigen geschiedenis met Roger... waardoor ik ook niet mijn hand... in het vuur zal steken voor hem. Maar um, ik, ik kan me wel voorstellen... dat er dus... vanuit een overheid zo efficiënt... getrold kan worden... Dat jij als Roger Ver in jouw emotie getriggerd wordt. Want als je hem in interviews ziet, is hij altijd emotioneel. Of in ieder geval speelt hij dat hij emotioneel is. Uh, dus dat jij in een opwelling dan zegt, weet je wat. En vanaf nou noem ik het gewoon, dit is mijn bitcoin, dit is bitcoin, dit is mijn website. En ik verkoop bitcoins op mijn website. En of jij dat dan wil geloven of niet. Weet je wel, dat is niet aan de overheid om te bepalen of dat, dat dan legitiem is of niet. Dat moet... nee, nee, niemand wil de overheid erbij halen hier. Nee, dus sorry dat ik dat dat, dat, dat, dat, dat, dat zijn we het allemaal sorry. mee eens. Maar het gaat niet om de overheid, inderdaad. Het gaat om dat jij iets aanbiedt aan jouw klanten. Waar, maar waarvan in je zeker, kan weten dat, dat, dat het misschien anders opgevat wordt en dus misleidend is. En dan heb je helemaal niks met de overheid te maken of zo. Weet je. Dat is een. Ja, een bitcoin bit bit bit is bit bit Nee, maar als, als, als, je, als je dingen als oplichting gaat gebruiken, dan denk ik altijd meteen dat het door de overheid uh, onder de rechter moet komen, weet je wel. Dus... Nee, tuurlijk. Nee, dat, dat, dan nog. Dan ben ik het er gewoon mee eens dat de mensen die uh, Bitcoin Cash kopen, als ze dachten dat Bitcoin is, ja, dat vlak, weet je. Had je maar ja, maar dus, het dat is de... Bitcoin. Ja, wat, wat ik ervan mee gekregen heb, is dat dat niet, niet in, als ik Roger weer over het algemeen, zie, dan is die vrij, vind ik hem juist vrij uh, rationeel en kalm. En hij is één keer uit zijn slof geschoten en dat stukje oh. waarbij hij de middelvinger opstrak, dat is ook gelijk overal, uh, is overal mee volgepleisterd. Ik, vind het, ik vond hem niet eerlijk behandeld. Uh, en, uh, ja. Ja, en dat vind ik hetzelfde wat, wat je bijvoorbeeld met antivaxers ziet of zo, of mensen die... Uh, die uh, uh, ja, niet de uh, botweg in Oekraïne of die persona non grata wordt in Liberland Ja, zoiets, ja. Nee, uh, ik snap het. Er hangt dus, een rare geur omheen. Dat, dat, dat gaat bij mij als eerste alarmbel af. En, uh, en dan denk ik: van, waarom kunnen er niet gewoon argumenten gebruikt worden? En waarom moest, moest er een oorlog gevoerd worden? Met zo'n soort, soort tribale stammenstrijd, zeg maar. Ja, ik snap mm -hmm. ik. Daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, ik heb zelf ook mijn mening over Roger Ver. En, en jullie hebben ook je mening over Roger Ver. Maar het punt is, als we een discussie voeren over het karakter van Roger Ver, dan is het alleen maar bias natuurlijk. En dan, kan je, dan gaat het juist niet meer over de argumenten. Dus het heeft totaal geen zin. Maar kijk, nee, maar ik, laten we hem even terugpakken. Want, want dezelfde discussie, die gaat dan over Blockstream natuurlijk. Wat, wat, wat, nou. Op welke manier zou Blockstream het gehijjacked hebben? Hebben zij de, de blocks verkleind bijvoorbeeld? Wat hebben zij aangepast aan nou, de originele blockchain? waardoor zij het gehijjacked zouden hebben. Nou, als ik daar een, een, mijn meest uh, simpele antwoord op mag geven... dan noem ik replace by fee. Dat is een implementatie die later door een blockstream volgens mij is ingevoerd... Uh, waardoor dat dus transacties pas definitief zijn... zodra ze in de blockchain verwerkt zijn. En als jij dus met een te lage fee hebt verzonden zodat die niet meteen in het volgende blok kan uh, meegenomen worden. Of de, de, de miners kiezen ervoor om jouw transactie niet in het volgende blok op te nemen. Kun je ervoor kiezen om jouw transactie fee aan te passen. En dan, later, uh, sorry, en dan met die nieuwe fee kun je dus ook het adres nog wijzigen op die transactie. En um, voor die verandering door werd gevoerd, replace by fee... ...was het dus zo dat als jij een bitcoin verzonden had... ...ook al zat hij in de mempool... ...was die buiten jouw bereik... ...en dan werd die zodra dat het blok genoeg uh, ruimte had... ...werd die opgenomen... ...en was het dus eigenlijk op het moment dat jij het verstuurde al definitief... ...en het verschil met replace by fee is dat die pas definitief is... ...niet als jij hem hebt verstuurd... ...maar pas wanneer dat die is bevestigd... ...dus als ik nu een transactie overboek naar Tom... ...met een fee van nul... Gaat die nooit opgenomen worden. Ziet Tom wel. Ik heb een inkomende transactie. En er zijn dus bedrijven geweest. En die hebben op het feit van die inkomende transactie. Al hun product geleverd. En toen hebben mensen daar misbruik van gemaakt. Door het vervolgens naar een ander adres. Daadwerkelijk doorgang te laten vinden. En zo hebben ze allerlei televisies gekocht. En dit is bijvoorbeeld in Australië. De reden dat bitcoin niet meer geaccepteerd wordt. Op bitpay volgens mij. Of in ieder geval een, een, een, een bepaalde... Ja, iemand had dus in de gaten dat hij daar misbruik van kon maken... en kocht elke elektronica zaak die bitcoins accepteerde... kocht die leeg met dezelfde bitcoins. Snap je? Mm -hmm. en, nee, um, ik snap het. Dat is een heel specifiek antwoord. Dat is een verandering geweest, wel met goede intenties... want er was, was een hele goede reden om dat te doen. Hè? En, en kijk, als jij een, andersom juist, als jij een, een transactie doet... waarvan jij hoopt dat die aan moet komen omdat je handen wilt drijven... Maar die transactie blijft voor wekenlang weken lang of oneindig lang in de mempool zitten. Omdat die nooit gaat doorkomen. Ja. Dat, dat is net zo schadelijk natuurlijk. Dus, dus er zit een reden achter deze aanpassing. En het ja. heeft een loophoog verzonnen waardoor er misbruikjes plaatsgevonden. Maar nu hebben we de nieuwe realiteit dat iedereen weet hoe het zit. Dus, dus wordt bitcoin dus, op minder plekken geaccepteerd dan voorheen. En klopt, wie heeft dan... Dat komt doordat het tijdelijk een vertrouwenskwestie heeft opgeleverd. Nee, dit is blijvend. Dit is nu nog steeds het geval met bitcoin. Die verandering is doorgevoerd ja, en die, daarna, die zit erin. Het is, het is daarna nog steeds wel weer een, een opwaartse een groei naar hoeveel, mensen, hoeveel winkels het uh, accepteren. Ja, volgens mij is het meer bij de ETF's, want die mogen het nu, omdat er, ja. omdat er dus... Gewoon, gewoon winkels online en winkels in, in steden die het zijn gaan accepteren. Er zit nog steeds gewoon heel veel groei in. Het, maar het kan dus niet zo een heel ander Tom, Tom, nogmaals, het kan echt. Het spijt me dat ik dit moet blijven herhalen. En dat ik zo zeikerig ben daarover. Maar 8 miljard mensen kunnen niet in één blockchain van 1MB. Dat past niet. En ik wil dat al die winkels inderdaad uh, andere valuta's accepteren dan de dollar. Maar praktisch is Bitcoin niet in staat om elke Big Mac, koffie, televisie af te rekenen, daar is gewoon niet de plek voor kun je honderdduizend berekeningen... Die, die tonen allemaal hetzelfde aan. Er zijn te veel economische activiteiten op de wereld. Het is te complex. Mensen willen ook nog verzekeringen afsluiten. Mensen willen ook nog... Uh, nou, noem het allemaal maar op. Het, het, het past niet in één blockchain. En, en uh, de, het, het mooie is... dat dat dus ook niet hoeft. Maar dan moeten we wel van het idee af... dat die ene blockchain alles gaat leveren. En, en als we daar dus maar steeds aan vast blijven hangen... dan word je dus... Uh, ja, afhankelijk uiteindelijk... van nog steeds diezelfde dollar. Want da daar nee, komt ja, het oké. dan op neer. Maar, maar hoezo... hoezo? Het, ik vind het heel tegenstrijdig met wat je nu zegt. Kijk, we kunnen het erover discussiëren... en ik ben het er mee eens... dat op dit moment met de huidige technologie... kan bitcoin niet over de hele wereld schalen. Er zal niemand discussie over hebben. Er maar blockchain zo... dus wel, hè. Blockchain, blockchain markt... wel. Blockchain kan schalen over de hele wereld... nu ja, op dit daar... moment. Oké, okay, sure, maar daar, dat is nu niet de discussie, toch? Nou ja, wacht het start... even. Het gaat bijvoorbeeld over dat schalen. Ja, maar blockchain uh, zelf is niks. Het is gewoon een database. Je kan zeggen van oké. Okay, um, wacht even. Blockchain internet, is een alternatief. Het internet, alternatief kan, het internet op... kan schalen over de hele wereld. Nee, uh, uh, blockchain uh, is een alternatief. En, en het internet is een alternatief op een gecentraliseerde informatiestroom. Waar, op, waar censuur op plaatsvindt. Nee, een, blockchain, een blockchain kan ook gewoon een centrale georganiseerde. De CBDC's gebruiken ook blockchain. Dus blockchain zelf is niet het argument. Nou, dat vraag ik me af, want dan wil ik die CBDC wel eens zien. Want waarschijnlijk is dat een token en geen blockchain. Dat is een specifieke... Uh, ja, maar die token gelans... zit toch op een blockchain dan? Ja, maar die blockchain kan dus niet gecontroleerd worden. Want die is decentraal en die is censureervrij. En die kan globaal op ieder moment jouw autonomie brengen. Doordat ze uh, een open source broncode publiceren. Waardoor dat iedereen kan controleren... Wat er precies gebeurt als je een opdracht geeft aan dat computerprogramma. En dat je daar dus jouw eigen computerprogramma bovenop kan bouwen... met allerlei regels en weet ik veel nee, wat. Dat, dat, okay. ik, dat, wat je nu zegt is het open source gedeelte. Maar je kan ook een, een closed source blockchain hebben, toch? Het blockchain, okay. blockchain gedeelte zelf is alleen maar een database. Het is dus een okay. andere vorm van een database. Ik dus ik, maar dus ik, dat, ik dat zei op, de op, de mijn, op, op mijn beurt zei ik dan dat het zou kunnen. En ik zei niet dat het er al was. Dus ik zei het nee, oké, okay. Maar waar... Oké, okay, mijn, mijn verhaal ging over hè, het schalen van bitcoin naar de hele wereld. En dan begin jij van ja, maar blockchain kan je wel schalen naar de hele wereld. Ja, tuurlijk klopt dat. Maar het is hetzelfde ja. als dat jij, je kan genoeg servers aansluiten, dan kan je internet schalen naar de hele wereld. Maar als, we dus, goeie, wereld, als, als we dus goede Als we dus goede bitcoin kopieën. Dat heeft niks met elkaar te maken. Nou, maar als we goede bitcoin-achtige innovaties dus de ruimte geven, kunnen we schalen voor de hele wereld. Ja, maar dan moet je. En dat per, is de, de vrije markt. En per crypto moet je gaan kijken naar de inhoud en de, de, de technische specs of mensen daar nou vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen gaan hebben. of zo uh... Ja. En ik, ik ben dan zeg ik op mijn but ik ben Yoshi Livo en ik ben een liberlander en mijn iGulde EFL is de Bitcoin van Nederland. Nou. Ja, persoonlijk ik... Ik... ben Doe echt... ik in Nederland ja. Ja, Ik persoonlijk... woon ook niet in... Ja, dat is weer een ander verhaal, ander verhaal. Ja. En daar wil ik heel graag meer over vertellen. En ik denk dat dat jou ook kan helpen Tom. Als ik daar de ruimte voor zou krijgen. En die mogelijkheid is er. En daar ga je ook nog eens enorm op verdienen. Met een precies dezelfde ethos als dat bitcoin tien jaar geleden had. Maar ja, je moet het wel maar, willen. Het, het, het punt is, het gaat allemaal. Kijk, zelfs elk, elk geldsoort, alles, alles wat er bestaat in de wereld draait om vertrouwen. En iets, iets waarom goud of bitcoin meer vertrouwen zou hebben. Is omdat het wat meer verifieerbaar is. En dat, omdat het echt eindig en schaars is. En decentraal genoeg dat die wetten waarschijnlijk nooit meer aangepasbaar zijn. Maar is dat zo voor elke crypto? Ga jij inderdaad naast bitcoin zeggen van oké. Okay, dat, dat is het punt. Er zit, er zit diminishing returns aan hoeveel jij met bitcoin kan doen. En op dit moment is het niet schaalbaar naar de hele wereld. Dus waarschijnlijk als die fees ergens voor te hoog worden. Dan denk je van oké. Okay, Bitcoin is op dit moment het meest stabiele netwerk, het is het meest decentrale netwerk, het is het meest de beste optie in, in store of value. Dus dat, dat het geld waar ik mee transacties doe, ook nog eens um, zijn waarde vasthoudt. Maar er zitten diminishing returns aan. Dus op dit moment kan ik bij deze hoge fee misschien beter even iets anders gebruiken. Dat ben ik helemaal met je eens. Er zullen altijd dingen naast bestaan. Dat blijft de vrije markt. Maar het, het punt gaat erom, is dat zou je niet in de toekomst gewoon innovatie kunnen zijn. Die ervoor zorgt dat Bitcoin toch nog steeds blijft doorgroeien en nog steeds meer marktaandelen opnemen. Want als we kijken naar geld, wat, wat dient de mensheid het allermeeste, is dat ze één geldsoort kunnen gebruiken. Wat echt een, een geld, net als social media, als je kijkt, hè, wordt altijd ja. een soort monopolie. Omdat accepteerbaarheid een ongelooflijk groot gedeelte is van geld. Als jij weet dat het op alle plekken in de wereld geaccepteerd wordt, is dat het beste geld dat jij kan gebruiken. Als jij okay. weet van, oké, okay, ik, heb, ik, heb, ik gebruik mijn Florijn en dan kan ik met vijf winkels terecht. Ja, wat heeft dat voor mij voor zin? Maar wacht even, wat, waarom, euro, is goud, meer gebruiken. waarom is goud dan zo'n goed geld? Niet omdat je het overal kan gebruiken, maar wel omdat je weet dat het genoeg uh, standaard heeft in zichzelf, dat je het ergens op tijd kwijt kan, zodat je er iets anders mee kan krijgen, waardoor het je het weer kan krijgen. Wat, de accepteerbaarheid, precies. Ja, dat, ja. Dat, dat jij weet in de toekomst zullen andere mensen het nog accepteren en daardoor heeft het en daarom Baren, wil ik zo graag, dat, een... ik ook... zo graag dat Bitcoin zijn eigen standaard zet, zodat dat die standaard van Bitcoin leidend wordt in de wereld. Terwijl dat... Denkken. Ja, oh, sorry. ik nog Even... toevoegen... Dat dat je, je, je, jij zegt eigenlijk dat je Bitcoin als een soort goud ziet, wat in de kluis zit bij een centrale hm. bank. En, de, uh, en dat niet echt gebruikt wordt als betaalmiddel, maar wat als een soort backbone dient, waar andere laag, en jij, opge... opgepleisterd zitten. En, en, maar dan heb je... Ja, een soort uh, layer 2's of, of, of sidechain. En dan komt er een Litecoin bijvoorbeeld. Een Litecoin, of, bijvoorbeeld, of, of, een Litecoin de... en dat is de zilver van de Bitcoin. En als jij een kleiner, Als jij niet per se een huis hoeft te kopen... maar alleen een kopje koffie... dan gebruik je dus geen goud... maar dan gebruik je zilver. En, heb je, en wil je nog iets kleiners kopen... dan gebruik je brons, snap je? En zo uh, zet, zet een Bitcoin standaard... kan er, kan er zijn, en, en de standaard is heel simpel... want bijvoorbeeld met een Litecoin... Uh, de ECB in zijn blogpost noemt bijvoorbeeld fair value. Binnen, binnen crypto is fair value vaak, behalve bij Doge en Monero, maar zelfs bij die munten, is gewoon te bepalen hoeveel de fair value op dat moment is. 0,25 voor een Litecoin in de toekomst. Mm -hmm. Snap je? Dus uh, um, uh, alleen al op basis, basis van die gedachte kun je dus heel eenvoudig die negen... want je, jij, jij sprak net over innovatie Tom... maar wanneer vindt er meer innovatie plaats? Als er 1% van de wereld elkaar de tent uit, uitvecht... of als die de rest van de 99% uitnodigt... om te innoveren. Snap je? Dus um, ja, die innovatie kan er plaatsvinden... maar dan moeten we er wel met z'n allen keihard aan gaan werken. En uh, ja, dat maar, er iemand... Maar dat, dat is dus ding. Als ding, dat, dat kan je de laatste twee, drie jaar zien... Er is, er is meer innovatie dan ooit. Nee, dat is juist niet waar. Daar ben ik het volledig mee oneens. Bitcoin ja, ja. staat al bijna tien jaar stil. Ze hebben tien jaar geleden Lightning bedacht en sindsdien werkt het niet, komt het niet van de grond. Laten we het zo zeggen. Nee, het sindsdien gaat, komt het niet van de, niet van de niet grond. Uh, uh, het gaat, andere gaat, het coins zijn wel geïnnoveerd. Nee, maar er is geen innovatie in Bitcoin. Op dit moment. Dat vind ik echt een hele rare claim. Dat is gewoon echt gelul. Nou, er is, er is, er is, er is Elke keer zijn er meer bedrijven, meer innovatie die, die met Bitcoin bezig zijn. Ja, oké. Okay, okay. En die zitten dus voor. Ja, maar zitten maar dus dat is geen innovatie hoor. Nee, maar die kunnen nee, dus ook. Op de... innovatie, ook bedrijven die het nu zijn voor andere doeleinden zijn gaan gebruiken. Hè? Als je kijkt naar Nostr, of als je kijkt naar um, de de, de, de for, for One Case, et cetera, Maar dat dus maakt het, het niet Er zijn heel veel andere bedrijven die Bitcoin gewoon voor andere doeleinden zijn gaan gebruiken. Oké. Okay. En, voor encryptielagen, et cetera. Leuke opmerking, niet, Peter. Case, Ordenals, zei Peter. Nee, ja, Ordenals. wat een leuke innovatie. Ja, maar... Wat een leuke innovatie. En laat ja. dat nou ja. gewoon Leek Daar liggen. moet dan heel kritisch op zijn. Waarom? Ja. Dat, dat is gewoon onlogische innovatie. Nee, nee, maar daar dat dat ga je weer. Je noemt nou weer jouw eigen partners, die dus bezig zijn met innovatie, noem jij onlogisch. Nee, jouw tegenstander is de bank, is de overheid. Ja, maar hoezo, maar, hoezo noem je dan Ordenals mijn partners? Ja, omdat die bezig zijn met de innovatie waar jij om vraagt. Ja, maar... Want een ordinal is de eerste, de eerste millibyte van een nieuw blok. En zo kun je dus van alle bitcoins die er gevonden zijn. Er zijn nu van de 20 miljoen zijn er 18 miljoen in omloop. Maar van die 18 miljoen zijn er maar 210.000 blokken. Of sorry, 840.000 blokken. Elke 210.000 blokken is de halving. Dus dit is de vierde halving, 840.000. En er zijn dus maar 840 ordinals. 840.000 ordinals. Op die 18 miljoen bitcoins. Want elke eerste mili. Nou, dat is een bepaalde innovatie. Als jij dat het waard vindt om het allereerste stukje data van ieder blok wat je uit de blockchain kan, kan ontlenen, zeg maar, dat die uit dat, uit dat blok komt. Uh, als, jij, als jij dat als waarde toekent, wie, wie zijn wij dan om te zeggen, dat is. Wat, hoe noemde jij het nou net? Uh, onzin. Of, nou, ja, laat kijk. Maar dat, dat is toch een ding. Kijk, innovatie is, is ook gewoon objectief. Er zal innovatie zijn die, die slecht uitpakt en die goed uitpakt. Ja, maar Want hoe kan het nou dat de... jij daar, daar kritisch op gaat zijn? Ben kritisch op al die andere shit die er gebeurt, man. Want die ordinals dat is die innovaties. Nee. Weet je wel, de, de, de, de, en en, en nou kom je erachter... De de nou kom je de, de, NFT's de, de, ook... En dan kom je erachter dat, dat die block size een probleem is. En dat je veel meer moet gebruiken dan één blockchain. Dan ben je er eindelijk, kom je erachter en zeg je... Nee, daar ga ik het niet over hebben, want dat is onzin. Nee, maar, dat, ik, nee, maar nee, je bent niet echt zomaar aan het opgooien. Hoezo daar niet over hebben? Ik heb net de hele tijd al on- behandeld. Je, oh, nee, maar je zegt erover... We, wil je niet dat de block size dat, dat, Wat, wat wil je zeggen? Nee, je zegt net, dat soort innovatie moeten we dan heel kritisch op zijn. Want dat is niet ja, de tuurlijk. richting die het moet zijn. Nee, er, is, er dat... is gewoon innovatie in het algemeen is er heel veel innovatie er zal nog heel veel innovatie plaatsvinden en dan moet je daarna altijd gewoon kijken welke innovatie wel nuttig is en welke innovatie niet nuttig is toch? we zijn nu ook weer met innovatie bezig om bij de nood een filter in te kunnen bouwen dat jij die order en die NFT's er weer uit kan krijgen ja, ja. dat is ook weer innovatie dan ze is wel een hele kleine groep mensen, hoor. Maar goed, dat is ja, maar het, net wie maar, je ja, aan wie je ding. wil vertrouwen. Als het, als het, het is, het is net wie je wil vertrouwen. Met innovatie bezig om dat voor elkaar te We kijken. wel centralisatie, hè? Nee, <laughs> hey, maar, maar specifiek op die ordinals wil ik dan toch wel doorgaan. Want ik snapte eerst niet wat het was zelf. En het is dus de, de eerste stukje data van ieder nieuw blok. En dat zie je dan als een soort NFT, inderdaad. Dan ga je verhandelen op zichzelf. En zo hebben ze het bijvoorbeeld in Bitcoin hebben ze... De, de transactie van uh, 10.000 bitcoins voor een pizza. De, als, jij, als jij de eerste paar bytes van die transactie, die zelf de bitcoin nu in jouw bezit zou hebben, dan is er dus iemand die, die daar, in plaats van dat dat stukje bitcoin uh, 20 cent waard is, dan geven ze je er 10.000 euro voor. Want dan kunnen ze zeggen, ik heb, het, ik heb de bitcoins waarmee de pizza gekocht is. Nou, en, en dat, dat, ja. Ik, he, toen, ik, toen ik er zo op die manier naar keek, dacht ik van ja, ja oké, okay, uh, wat interesseert mij het, wat mensen met uh, waar mensen geld voor over hebben? Ja, en ik heb en, en wat, ben ik blij, wat ben ik blij dat dat zoveel data van de blockchain in gebruik neemt, dat er heel veel mensen ineens tientallen euro's, honderden euro's voor een transactie moeten betalen, want dan komen ze er eindelijk achter dat als wij allemaal. ...individueel gebruik zouden maken... ...van die bitcoin... ...in plaats van het alleen als speculatietool... ...slash verzekering op de euro dollar systeem uh, ...dan komen we erachter... ...dat dat helemaal niet mogelijk is... ...binnen één blockchain... ...want als, als mensen het, het lompe idee hebben... ...om een stukje van een bitcoin... ...voor, voor, voor hun eigen genoegdoening... Tegen, ...tegen superrendementen... willen gaan verhandelen... ...en als puur speculatiemiddel... ...willen, willen, willen behandelen... Uh, dan loopt het eigenlijk alweer vast. Net zoals dat het de vorige keer in 2000 toen ik er last van had, vastliep. En nou ja, daarmee. Uh, uh, ik, ik wil daar wel even op ingaan. Want, want dus, dus nu, eerst is dat het het verhaal hè, van oké, okay, we hebben hetzelfde einddoel en we uh, moeten allemaal aan dezelfde kant staan. Maar nu zeg je weer dat je blij bent dat, dat iets als langs langskomt, die eigenlijk Bitcoin dan deels kapot maakt, zodat jij kan. Nee, maakt het niet kapot. maakt het niet kapot. Nee, okay. nee, maar ik zie ja, het juist het dat andere het... Punt, het andere punt is, is waar ik op in wil stappen... is, is het, het speculatiegedeelte. Dat dat bitcoin... Um, te veel voor speculatie wordt gebruikt. en Daar ben ik het 100% mee eens. Maar is dat iets wat af te rekenen is... op bitcoin zelf? Want als we kijken naar um, ja. huizen... huizen worden ook als speculatiemiddel gebruikt. Gaat ja, het als speculatiemiddel speculatie gebruikt? Is, is, is het... zijn huizen gebouwd om speculatiemiddel te zijn? Is Oh, is, is goud gebouwd om, om speculatiemiddel te zijn. Het wordt gebruikt als speculatiemiddel door maar één reden. En dat is het huidige geldsysteem. Doordat de euro minder waard wordt. En daardoor is nu het grootste gedeelte van bitcoin... wordt gebruikt als speculatiemiddel, als store of value... Maar dat komt niet door Bitcoin en het netwerk zelf, dat komt door de euro, toch? Ja, is dat, de reden, je helemaal dat is ook de reden waarom het de adoptie zo ver gekomen is. Als het geen 10.000% omhoog was gegaan, had niemand er ooit van gehoord natuurlijk. Tuurlijk, zeker. Dus, en ik denk dat dat op zich wel mooi gaat lopen. Dat je dat eerst krijg je de exclusieve groei wat alle aandacht trekt. En nou, iedereen er vanaf weet, wordt het, komen er meer deelnemers en dan wordt het rustiger. En waarschijnlijk minder volatiel. En dat, ja, Tuurlijk. ik denk dat dat heel, heel natuurlijk gaat verlopen, dit... Zeker, maar dat, dat, dat zijn gewoon altijd verschillende fases, toch? Hè? Kijk, we kunnen in de geschiedenis niet meer weten hoe, hoe goud in het begin voor de eerste keer werd verhandeld. Hoe, hoe dat is gegaan. Was dan goud, ja kijk, toen hadden ze waarschijnlijk geen exchanges, dus je kan niet weten hoe volatiel dat was. Maar dan, ja, de volgende handelaar, die ging goud niet accepteren. Dus was ja, dat was het opeens smartphones Ik denk ja, dat, dat het ook als, je smartphones. als er tijden van honger kwamen en je opeens mensen bedacht, oh, dat goud kan je niet eten, dat het opeens niks meer waard was. Ja, dat, dat, was dat zal dat, dat, heel hard gegaan zijn. Ja. Dat, ik precies, denk dat, dat, het is net zo volatiel dan. Dus dat, dat, ja, dat is nee, ook dat het is. punt. En, en het, het ding is dus, ja, um, met, met Bitcoin inderdaad, je hebt toen, toen in het begin was het helemaal niet een store value. Hè. Er waren gewoon mensen die, die hoopten op iets in data, cijferpunks, die hoopten op een, een, een bepaald uh, idee. En toen werd het opeens voor de eerste keer als transactie bij een pizza gebruikt. En toen was het opeens een medium of exchange aan het worden. Toen werd het uh, steeds meer, steeds meer. Maar het is, het is nooit, bitcoin is ook niet begonnen als store of value, toch? Nou, voor mij wel een beetje, want ik kon er niks mee. Behalve een beetje uh, speculeren. Snap je, dat was dat, en het was mij meer te doen om het feit dat er dus, uh, ik was op zoek naar. Ik, ik, ik, ik was op zoek naar iets anders dan een euro. En zo kwam ik, het, kwam ik het tegen. En het zou het kunnen zijn, maar het was op dat moment niks. Dus ja, echt op zoek naar een store of value was ik ook niet. Want mijn eerste transactie had ik 1000 euro te besteden. En heb ik 750 euro zilver gekocht, fysiek, en 250 euro bitcoin. En dan denk ik wel eens van, oh, als ik dat nou maar had gewoon had omgedraaid. Dan had ik, uh, had ik nog veel meer bitcoins gehad. Maar dus het was voor mij inderdaad ook wel nee, meer... Euro. meer uh, sorry? Je, je had niet meer bitcoins gehad, je had meer euro's gehad. Nou ja, nee, want ik, ik leef bijna zonder euro's. Mm. Echt waar. Want, ja, maar, ik leef ook buiten meer, de meer EU. Van één bitcoin is één bitcoin, dus je had meer bitcoins gekocht dan. Maar je had, je had niet meer bitcoins gehad. Je had meer waarde gehad. Je had meer toch? Wacht even. Op dat moment was de zwaarde hetzelfde Zeg maar, of als jij die transactie maakt, is de waarde gelijk. Weet je? Ja. Alleen had ik dan een grotere transactie gedaan, drie keer zo groot als. als ja, dat van 750 euro aan bitcoin meer kost. Ja, maar, maar je maar, geen zilver gehad. Precies, maar. En ja, moet zeggen zilver. nu van, had ik toen maar meer bitcoin gekocht? Want die is heel veel gaan stijgen in waarde. Ja. Ik kocht ik twee, ki, twee keer maar één niet... munt van een kilo uh, zilver. Twee keer één kilo zilver. En één keer dat naar. Uh, en ik had beter om kunnen draaien. Weet je? En dat komt inderdaad omdat je dus. Ik zag het niet als store of value inderdaad. Het was meer van nou ik moet het nou een keer proberen. Want ik heb er veel over gehoord. En ik wil wel eens een keer zien wat het dan is. Want ik had het gelezen. En ik snapte er niks van. Dus dan moet je het gewoon een keer doen. Weet je wel. Dus um, op die manier was dat bij mij zo, uh, gegaan. Het, het, het, ja. Ja, is, bij mij, bij je... mij was het heel anders. Ik wilde gewoon Stevia kopen. Hey, achteraf kijk je de koe in de kont. Uh. Tuurlijk, maar kijk, als we door. kijken naar, naar wat, wat komt er eerst, of het nou een store of value is of een medium exchange, voor mij is dat echt een, een kip-ei verhaal. En dat is ook hoe, hoe Mises erover schrijft. Dat heb ik laatst uh, inderdaad. Dat is waar de discussie uiteindelijk iedere keer op uitkomt. Zie, hè, ook, ook, ook als je naar Roger Ver luistert van oké, okay, kijk naar die whitepaper. Um, is het nou echt peer-to-peer -peer cash of is het een store of value? Een, een, een medium of exchange heeft ten alle tijden allebei. En, en je kan niet store of value los zien van een medium of exchange. Dat vind ik heel belangrijk om als punt altijd in te brengen. Ja, het, mijn, okay, mijn belangrijkste punt, en dus dan van... hou ik heel lang mijn mond dicht. Sorry jongens, één ding. Mijn belangrijkste punt is dat het dan wel als dat medium of exchange gebruikt moet kunnen worden. En um, that's it, that's it. That, Daarmee maar... wijk je dus af van de originele bitcoiners die zeiden van nou dat is helemaal niet meer nodig dat uh, medium of exchange. We maar gaan alleen maar storen Want nog steeds weet ik van de meeste Bitcoin-maxi's die dat helemaal niet zeggen. Wie, wie zijn dat? Wie, wie, heeft dat gezegd? Hoor? Ja, ja, dat is ten tijde van die Block Wars heb ik dat ook wel gehoord. Ja, volgens mij die blocks, kwam dat uit de blockstream. Uh... Ja, dingen als nou ja, everything die, die, die Dies to Bitcoin. Die Block Wars die zijn hier in Arnhem. Heeft dat plaatsgevonden grote -Mille. En toen waren er ook de, de, de Bitcoin-maxi's en de gasten die achter de. de de 1 blocks zonder die hebben niet gezegd van... nee, bitcoin moet alleen een store of value zijn. Dat, dat, ja, nou, rare, dat staat dus in de Roger Wears' boek. Daar staan echt directe quotes van. Ik denk niet dat dat door ja, is. Ik denk nee, niet nee, dat, dat, dat snap uh... ik. Er zullen er vast een paar geweest zijn. Maar dan op, nu opeens generaliseren... en zeggen dat alle bitcoin-maxies alleen maar store of value zien... dat, vind ik, dat, dat klopt gewoon uitermate niet. Ja, ik, ben, ik wil wel zeggen... Arnhem is een bijzondere stad in de geschiedenis van bitcoin... En er zijn een hoop uh, grote namen in principe allemaal uh, uh, al geweest. Uh, en het is heel bijzonder, wist je dat Arnhem bijvoorbeeld ooit de meest gedicht bevolkte bitcoin stad ter wereld is geweest? Weet je wel? Dat hebben ze wel op hun naam kunnen schrijven. Um, dus nu volgende en, week vrijdag is uh, adopting Bitcoin in Arnhem. De, dat weet ik, de, de, maar daar ga ik niet naartoe. Want het gaat mij niet om Bitcoin. Het gaat mij om adopting freedom en autonomie. En dat is Bitcoin niet meer. En dat is het probleem. Want als nou, we allemaal... Is, nee, dit, maar, dit is tot, gewoon een mening. Nee, dat is geen mening. Als wij allemaal bitcoin zouden willen gebruiken... dan kan dat niet. Dat is op iedere manier terug te berekenen. En dat is het hele punt. Er is nog een heel groot probleem te overwinnen. Want als het klopt wat jij zou zeggen, Tom... dan was iedereen al lang over. Dan hadden nee, we al lang... Dat heb je nu al drie keer gezegd... maar dat is gewoon niet waar. Dat kan niet. Want er is op dit moment geen beter alternatief... voor de euro. Ondanks dat wij allemaal vinden dat het een beter alternatief is... voor de euro is het voor 99% van de mensen geen betere alternatief. Want als zij afstappen van de euro... dan gaan zij de gevangenis in. Precies. De en consequenties als je... zijn deel van de vrije markt. En je hoeft op die visie... maar een heel kleine verandering aan te passen... en dan kun je voor heel de wereld schalen. En dan kun je het Pega. vandaag implementeren... en dan is het allemaal klaar. En dan kun je er gewoon mee aan de slag. En Precies, hoeven we nergens ruzie dat, over dat te dus maken. Het punt, de, de, de, de plekken waar de meeste bitcoin-adoptie is... is toch de mensen die... Is op de plekken in, in Nigeria en in Turkije en, en in alle plekken waar de hyperinflatie is en waar er een tyranische overheid een CBDC die, wil invoeren. Die mensen gebruiken USDT op het Tron-netwerk. En die gebruiken nee, geen Bitcoin, want dat kunnen ze niet ze, betalen. Ze, ze gebruiken nee. Strike en ze gebruiken andere meer-meer-custodial. Strike is custodial. Het custodial. Custodial, heeft niks met vrijheid en autonomie te maken. Dan, dan zeggen ze op een dag, je kunt je strike dollars, net zoals ja. ze in Argentinië twee weken geleden gedaan hebben. Je kan niet meer omwisselen naar de uh, in, in, in Argentinië. Nou, en dan, uh... hier, hier ben ik het ook niet mee eens. Ten eerste, kijk, er zit altijd nog een heel groot verschil in, in dat jij vrijwillig uh, strike gebruikt. En dat jij kiest om, om die custodial wel te kiezen. Ik gebruik ook gewoon de wallet of satoshi voor de, de kleine transacties. En daar zet ik af en toe wat op. Maar ondertussen hmm. heb ik al mijn, mijn bitcoin en, en een hardware wallet. Die kan ook niet, niet voor iedereen invullen. Dat dat vrijheid alleen maar betekent. Alles in eigen beheer nemen. Vrijheid is dat jij kiest. Dat jij vrijwillig mag kiezen. Wie jij vertrouwt. Ja maar dan moet er dus wel de ruimte zijn. Om die keuze te maken. En als jij dus die, die ruimte niet hebt. Waardoor dat je gedwongen wordt. Om dan maar gevangen te worden. Ja nee sorry. We kunnen je de vrijheid nu even niet geven. Want er is geen ruimte in de blockchain. Dus ja, zet jezelf maar gevangen. In onze KYC uh, CO2 compensatie. Dus, ja, maar dit, ja, hier kan ik echt niks mee, dit is gewoon een veel te zwart-witte claimen. Ik, ik zal even bij deze de kopie van de Strike Notice van 29 maart, afgelopen maand. Ja, kijk, Strike, strike die is probeer, die Probeert uh, wereldwijd adoptie te krijgen, maar in, in Nigeria gebruiken ze weer een heel ander lokaal initiatief. De meeste elementen. mensen gebruiken USDT op het Tron netwerk. En dat geeft niks, dat is hartstikke mooi. USDT op Tron is de meest gebruikte crypto en de, de, dat mag het zijn. Um, maar uh, dat is dus niet het gebruik van Bitcoin in, op in zich. In Nigeria gebruiken meer mensen echt, echt Bitcoin in plaats van USDT. Nou, oké, okay. dan geef ik je. Ja, ik heb daar de cijfers niet van. Dus ja, weet ik denk je. Maar nou, wereldwijd is dat toch ook gewoon zo? Wereldwijd wordt bitcoin meer gebruikt dan USDT? Nee, nee, nee. Wereldwijd zeker Volgens mij niet. Je hebt, veel, je, hebt veel, je hebt veel van die wallets die, die, dan, die gebruiken meestal Lightning. En dan kan je, ach, in, in je hè, Strike is een voorbeeld, maar er zijn er veel meer van. In, in Nigeria hebben ze echt een lokale andere wallet die ze gebruiken. Waarmee ze zelfs over uh, telefonie, uh, ze, doen, ze doen het via internet, die doen het met oude mobieltjes, met codes en weer sturen. En dan kunnen ze in hun eigen wallet, kunnen ze kiezen of ze bitcoin of USDT of um, dollars aanhouden. Maar de transacties gaan altijd over bitcoin, lightning. Ja, dit, dit is van Wallet of Satoshi of Strike, wat je nou zegt. Nee, dit, ja, dit is, ja, ik weet niet hoe die heet. Het is, is een lokaal initiatief van uh, NGM uh, met, met, okay, okay. met een M of zo heet. Ja, oké. Okay. Nee, hier, 24 okay. uur uh, volume ranking zie ik hier. 1 tether, USDT, 75%. Nou, ik, ik, wereldwijd ben ik er wel zeker van dat USDT als een soort uh, digitale dollar in heel veel wallets te vinden is. Die gewoon voor allerlei dingen helemaal niet crypto gerelateerd gebruikt worden ja, als een weet, soort digitale weet, dollar. Eens, El Salvador gebruikt ze is dan allebei. De meeste wallets hebben dan Bitcoin en USDT. Maar de meeste die bewaren het in USDT... Ja, voor, een, voor een handelaar en een merchant moet je echt... Ja, die, die volatiliteit is gewoon heel lastig daar. Dus dat, dat, dat is ook logisch. En, en kijk, Bitcoin, uh, wat je zegt, de schaalbaarheid naar de hele wereld. Ik, ik zie wel dat, dat die schaalbaarheid aan het verschuiven is. Dat, dat dat er gaat komen. En of je kan kijken naar de transacties. Ja, dat blijft een moeilijk verhaal. Maar hoe, hoe meer adoptie er is, hoe stabieler het wordt. Dan heb je die volatiliteit ook niet meer. En dan zullen dus weer meer mensen Bitcoin willen gebruiken. Ook voor de normale handel. En ik zie dus dat die schaalbaarheid er al tien jaar is. Alleen dat er een heleboel mensen die tot een hele kleine groep behoren. Uh, met zand in de ogen wordt gestrooid met een of andere Michael Saylor. Uitspraken als we hoeven het uh, goud is de tegenstander. En uh, overheden gaan bitcoin gebruiken als uh, onderpand voor de staatsschuld. En uh, dan denk ik nou dat is niet waarom ik per se in een bitcoin ben, uh, ben gestapt. En je, je, je zei nog iets moois. Daar schreef ik nog op. Um, want jij had het namelijk over de noodrunnen. De nood kunnen runnen. Dat mensen hun nood moeten kunnen runnen. En ik dacht toen. Um, ik wil mijn transactie kunnen bezitten. Snap je. En dat is misschien wel een, een afweging. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Of het het een of het ander kan zijn. Maar het gaat mij dus om. Wat, wat een blockchain biedt. Is die transactieruimte. De, de, de transactie die je verricht. En. Um, ja, de, de, jij zei net, ik wil mijn nood kunnen runnen, snap je het? Maar... Nee, ik, ik, ik hoef zelf geen nood te runnen. Het, het, het systeem, het netwerk moet zelf incentive bieden dat het, dat het, iets ople dat het genoeg oplevert om een nood te runnen. Voor, voor individuen, gewoon voor decentrale individuen, niet dat alleen een, een foundation achter een van de crypto de nood gaat runnen, om, omdat ze graag het, het willen faciliteren. Het moet ja. voor een individu incentive opleveren om een nood te gaan runnen. Daarvoor ja. heb je Helaas wel, die, die hogere transactievies nodig. Nee, nee, hoeft niet. Want de meest belangrijke reden voor mij om ooit mee te gaan doen, was vrijheid en autonomie. En dat mag mij best wat geld kosten, weet je wel. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar, de, maar dan, dan, dan, dan blijf je bij een, een kleine, principiële, harde kern. Dan, dan ga je nooit schalen naar de hele wereld. Ja, oké, okay, nee, maar ik bedoel, nou, dat, dat, wacht moet, even. Moet, er zijn verschillende belangen. En, en wat jij zegt, vrijheid en autonomie voor jezelf is een belang. Maar het heeft meer belang nodig naar mijn idee. En Bitcoin ja, er sturt erop mensen... aan dat, dat dat genoeg belang wordt geleverd. Dat, dat je echt decentrale nodes krijgt. Bitcoin mm -hmm. Cash is daar een voorbeeld van. Meer, veel meer dan 50% zit gewoon echt compleet gecentraliseerde nodes. Mm -hmm. ja, denk, okay. jij overigens, denk, denk jij overigens dat uh, ja, nu is er enorm hash power op Bitcoin. En dat maakt het natuurlijk heel veilig. Maar dat het uh, met uh, een tiende van de hash power dat er dan een 50% aanval zou komen. Ik, want ik denk namelijk dat het oversecured is. Uh, de, ja, er is natuurlijk een prijs aan, aan, uh, aan security. En ik heb het idee dat, dat de Bitcoin chain nou een beveiliging heeft die belachelijk is. Het is van geen kanten mogelijk om daar een 51% aanval op te doen. Uh, um, ja, en, en net als bij, en, net als bij en, Defensie, zeg maar, in de, in de, in de samenleving wilden mensen hebben een bepaalde hoeveelheid geld over voor beveiliging. En uh, voor sociale zekerheid en voor uh, de, uh, ja, al, al dat soort functies. En de overheid verstoort dat altijd door ja, te dwingen meer geld hier en uit te geven, minder geld daar en uit te geven. En ik heb het idee dat, dat bitcoin in beveiliging ook niet optimaal is. En dat zie je ook omdat er een hoop mensen gaan nou naar weet ik veel, Solana toe. En die heeft duidelijk maar nee, drie drie die noden. Worden, gaan zeggen nou, hè? Ja, Maar drie nodes of zo. Grote supercomputer nodes. En die kunnen daarmee een enorm transactievolume aan. En zijn daar niet zo veilig. Maar veel mensen maken dat niet zoveel uit. En ik denk. Ja, dat drie lijken me te weinig. Maar ik denk dat. Hebben jullie dat ook niet? Dat idee dat er. Ja, beveiliging. Voor bepaalde dingen. Als jij een Amsterdamse muntje hebt of zo bijvoorbeeld. Een lokaal muntje. Heb je daar ook minder beveiliging voor nodig dan. ja, heeft dat oorverschild, hè? Je hoeft daar geen enorme. Dat je bijvoorbeeld als je een, een, een klein dorpje hebt, dan hoef je daar ook niet een hele anti-tank luchtafweerraket omheen te hebben staan als Defensie. Mm -hmm. uh, want dat zou te zware lasten leggen op de, op de economische leven van, van het dorpje. En dus denk ik dat, uh, ja, uh, ik, ik, ik heb hetzelfde idee dat bitcoin eigenlijk al te zwaar beveiligd is. Dat uh, ja, het zwaarder dan nodig is. Die, die aanval, laat ik zo zeggen, die aanval die er op bitcoin gaat komen, die komt niet door, door een 51% aanval. Ik denk, ik denk dat die aanval niet gaat komen van een uh, 51% attack. Hè. Ik denk dat die aanval op een andere manier gaat gebeuren. Je moet maar Misschien eens een ik... minor, minor attack, is mijn voorspelling Peter. Minor attack? Ja, moet je maar eens <laughs> met, opzoeken. Met, zoals met, uh, dus Epstein, met miners. Dus de, dus de, ja. volgende, de <laughs> volgende halving gaat dat gebeuren, de volgende halving. Hmm. Uh, ik denk. Ik denk eerder dat, uh, dat, dat die KYC en exchanges, dat dat een zwak punt is. Um, ja, ik denk die, die ETF's nu ook. Kijk, ik, ik ben, ja. ben net zo kritisch als jullie op, op dat opeens die... die... Kijk, naar mijn, mijn idee hebben ze heel lang geprobeerd. Kijk, Bitcoin en alle andere crypto, naar mijn idee. Het is allemaal even groot grote uh, gevaar voor het financiële systeem zelf. En ze hebben heel ze dus geprobeerd met alle macht, gewoon de media en wat dan ook maar, alles proberen zorg te maken en, en uh, Jamie Dimon en Peter Shift die maar gewoon lekker op de mainstream blijven kloten... van ja, het is niks waard... geen enkele intrinsic value... en, en het zal nooit eens worden... En, en toch ja, je ziet... helaas moeten ze op een gegeven moment gaan toegeven... aan de, aan de, de waardeschommelingen, dat, dat het wel iets is... en dan zie je nu gewoon dat... naar mijn idee is het de volgende stap... en dat ze inderdaad toch, toch maar die ETF's gaan goedkeuren... om te proberen de, het, het eigendom... Hè, de, zoveel mogelijk bitcoin zelf te gaan centraliseren... Ik denk ja. dat daar echt wel een, een gevaar in zit. Ja. Ja. Dus ik, ik denk niet dat het van de 51% aanval komt. Want als je dat gaat doen, ja, dan, ja, dat, uh, dan kan ook niet meer. Het is al heel lang de, zo dat de, het niet meer kan. Ja, en dat, dat kan al niet bij een veel kleiner aantal nodes. En bij een veel kleiner aantal. Ook als je 100 nodes hebt, dan lukt het al niet om ze allemaal op te rollen met een SWOT team. En als je het zou doen, dan zouden al, mensen overstappen naar een andere. De, de, de, nodes, de nodes geven geen hashpower. Het is dus inderdaad, de hashpower power bepaalt in die 51% attack en dan de nodes moet je. Moet je hmm. Consensus hebben om, om de, de, de, de protocol zelf een beetje te veranderen. Zeg maar. het, het heeft met elkaar te maken, maar het is, de hashpower zelf heeft niet zoveel met de nodes te maken. Nee, ja. maar, maar ja, ik denk dat, dat om, om de hele de de zaak doen. op te rollen of te saboteren, dan je zou alle, als je alle nodes kon pakken en die zou je op een andere versie over kunnen zetten, bijvoorbeeld, maar dan moet je daarvoor eens moeten gedecentraliseerd zijn met die nodes. En, uh, maar, maar dat is al lang niet meer te doen. Uh, en daarvoor kan je met veel lagere security volgens mij, uh, zou je terecht kunnen. Uh, dus dan, dan is het ook niet zo'n ramp als die blockchain iets groter wordt. Uh, dus, er zitten ook al, wat uh, is het, meer dan tien jaar tussen nou. Uh, dus de computers zijn ook al steeds groter geworden en sneller en meer harddiskruimte. En, en ja, uh, bitcoin zit nog, nog met een block size die niet groeit. Waar uh, eigenlijk alles groeit, behalve, behalve bitcoin block size. Maar, maar kijk. Een, een, een ander punt. Hè, als we wat hebben over, over de toekomst en de, de transactie -fee's. Nee, maar dan, ik, zie de, dat, ik zie de fees niet als het probleem. En ik zie ook de 1 megabyte niet als het probleem. Nou, hoor. Nee, ik is dus gewoon Bitcoin. De, de, de schaalbaarheid, die, die 1 megabyte en, en de, de, de, dat, dat heeft, het heeft alles te maken met, met die fees. Hè, dat het niet, schaalbaarheid, niet schaalbaar is omdat het dan te, te veel data uh, moet opslokken. En dat daar, daardoor dus die fees ook te groot wordt. Dat is allemaal met elkaar ja. te maken. Ja, okay. maar, maar dat daar zit ook een heel groot gedeelte um, toekomstperspectief in, in de kosten van de energie in, toch? Gewoon gewoon hoe duur de energie is, is voor die miners en voor die nodes om te runnen. Het toekomstperspectief daarin. En, en... Ja, als ja, mensen gedreven zijn, worden, dan dan als, de mensen miners, gedreven worden de als mensen gedreven worden door vrijheid en autonomie, dan hoeft het helemaal niks te kosten. Want dan geven ze het, want dan is het, dan hebben zij op een bepaalde manier de drang om daar een bijdrage aan te leveren. Zeker, gewoon dus, value dus. for value. Maar dat is dus ook het punt. Waarom zouden transacties niets moeten kosten? En waarom zouden transacties zo goed kosten? Dat zeg ik zijn? ook niet. Nee, terwijl, dat zeg terwijl, ik niet. Juist het huidige banksysteem die subsidieert eigenlijk de transacties, omdat zij hun geld verdienen met, met de inflatie in jouw geld stelen. We moeten maar een systeem neerzetten. zelf is gewoon, is gewoon iets wat normaal gesproken geld hoort, de kosten toch, dat dat gefaciliteerd wordt? Ja, maar ja, het is net maar zoiets met, met, leven... met mobiele telefoonabonnementen, dat de kosten over het algemeen wel omlaag gaan in een vrije markt ook. Uh, Tuurlijk. Uh, en omdat en ik dat alles denk steeds dat... efficiënter wordt. En Goed. alles, uh, ja, dus dat maar zou daarom, je wel verwachten als consument dat... ook. Uh, dat de kosten omlaag gaan. Niet dat de kosten steeds hoger worden. Ik ja, ben, ben ik helemaal met je eens. Maar het punt is dat nu Bitcoin-adoptie sneller groeit dan. De innovatie in energie. Omdat, kijk, de ja, Maar met we zijn, de energie gebruik je dat niet Er zijn heel erg banken en, en de monopolie en de misbruik die daar plaatsvindt. Dezelfde mis, misbruik die vindt plaats in de energiesector. Met, met de patenten en de, de olie en alles wat gemanipuleerd wordt op dezelfde manier. En misschien is die, kijk, je kan dus. Maar misschien goedkoper energie, en, maar wordt Bitcoin toch niet goedkoper? Ik zeg wel eens, als, laten als we hopen. Als energie goedkoper wordt, wordt Bitcoin toch automatisch goedkoper? Nee, waarom? Omdat de, de kosten van die fees en de kosten van een nood en een minrunner heel erg afhankelijk zijn. Nee, maar nu ga je ergens aan voorbij nou, Nee, nee, dat nee, nee, want volgens mij niet. Want je hebt, altijd onder, je hebt een vast over hoeveel de space. want onder tien minuten komt er een blok bij. Of je nou veel of weinig miners hebt, of dat er die miners nou veel of weinig en energie verbruiken. natuurlijk is dat zo, maar het heeft heel veel met elkaar te maken. Want de prijs van bitcoin en hoeveel mensen bereid er zijn voor te betalen hangt af van die energie. Het is, het is niet een vaste... Uh, ...schaarsheid van hoeveel er in een blok passen... ...het is altijd vraag en aanbod. En, en nee, maar dat is niet waar wat je zegt. En heeft te maken met, met de waarde van de energie... ...die een basis vormt voor de, de transacties... ...en voor bitcoin zelf. Nee, dat ben ik niet, ben nee, ik niet met je eens. Dat ik niet, ja. Want ten eerste is het al zo... ...dat de eindigheid van de hoeveelheid bitcoins... ...daar een, een, een, een invloed op heeft. Dus we leven nu... ...en dat is waarom dat er ook zoveel energie... ...in die bitcoin gegooid wordt dit is het moment waarop ze gemaakt worden over minder dan 48 uur krijg je nog maar de helft voor dezelfde energie, terwijl de prijs hetzelfde blijft dus um, um, de, de, de, de aanname dat het uh, afhankelijk zou zijn van de energiekosten uh, gaat volgens mij niet op want het is namelijk een, uh, een, een, een op zichzelf staande uh, de, de invloed van die nieuwe munten wordt steeds minder, er is Hyperinflatie geweest in de afgelopen 15 jaar begonnen we op nul euro crypto, want er was helemaal niks en zijn er miljoenen miljarden crypto verschillende munten gemind en gesteekt en ge, ge, gemind en uh, dat zijn allemaal verschillende soorten types crypto die elk zijn eigen dingen hebben, maar uh, dat heeft nu ervoor gezorgd dat het een totale market cap heeft van weet ik veel wat een duizend uh, miljard maar die inflatie die er dus geweest is, die is eindig en ja, de werkelijke waarde en de markt die zich tot op heden heeft bewogen is heel erg afhankelijk geweest van die hyperinflatie die nu nog steeds plaatsvindt. Want we zijn nog niet op 21 miljoen bitcoins. Over 300 jaar zijn we op 21 miljoen bitcoins. Maar nu leven wij toevallig precies in het hele specifieke moment dat die bitcoin gemaakt wordt. En alles is daarin mogelijk. Dus als wij waarde toekennen aan welk protocol peppen of doge of bitcoin of maar maakt niet uit welke. Um, um, dan wordt dat de waarde, want wij zijn die toegevoegde waarde die wij dus zelf dan op dat moment toevoegen. Dus um, ja, de, maar ik over, over, die energie, over die energie zou ik nog willen zeggen, als de energie goedkoop was... Dan zou het voordeliger worden om te, te minen. Dan zou je een hoop meer miners krijgen. Die gaan, die gaan minen. Maar dan gaat de hashpower omhoog. En dan gaat de mm -hmm. moeilijkheidsgraad omhoog. Zodat de bloktijd weer 10 minuten wordt. Zodat de, de hoewel het blokspace niet omhoog gaat. Mm -hmm. Ja, maar Het praktische probleem wat ik heb met bitcoin is dat het niet voor de hele wereld werkt. En ik zou zo graag, zou graag willen dat iedereen diezelfde ervaring kan beleven zoals ik dat in 2014 ook heb beleefd. Of 2012 of wanneer het ook was. Uh, toen ik nog met nul transactie via mijn bitcoins kon versturen omdat het zo nieuw was dat er nog helemaal niemand in meedeed, Maar... En ik vind het dus ook prima dat die kosten op die transactie er komen. Want dat is ook nog een opmerking. Er is tegenwoordig heel veel lobby vanuit centrale banken voor het behoud van cashgeld. Om alle digitale uh, zwart te maken. Dus zowel CWDC als crypto. Worden op die manier door de, door de, de betaal met cash of uh, wat zeggen ze ook alweer, hou je vrijheid in de hand, betaal contant. Ja, ja. Dat Heb ik vaak was, voorbij zien komen. Dat is letterlijk mijn, mijn persoonlijke vendetta tegen alle andere wappies op dit moment. Iedereen, ja, want, iedereen hè, de andere krant, bij Ongehoord Nederland, bij Blackbox, bij Weltsmars. Iedereen zit alleen maar te voor, ja, Cash en Forum voor Democratie, BVNL, alles. Iedereen staat ja. alleen maar achter. En dat nou, doen ze heel slim. Cash, cash ze, ze doen dat heel slim Tom, want op het ja. moment dat dan cash geld besproken wordt in de Tweede Kamer, dan zetten ze daar allerlei medewerkers neer die de, de, voor de grootste opkomst ooit bij een Tweede Kamer hebben gezorgd. Nou, en op die manier weten ze dat perfecte ja. framen. Maar wat en zo hebben jullie dus... heb daarop tegen? Want ik ben ook altijd van, uh, ja, probeer zoveel mogelijk contant te betalen. Het is schuldvaluta, ja, omdat, omdat, gecentraliseerde cash, schuldvaluta. Cash, ja, maar uh, cash, bedoel, cash, als het alternatief is... pin is... Uh... Nee, ja, het, het alternatief is e gulden. Dat is het mooie. Nee, cash, wil... cash, is, cash is beter dan pinnen, omdat het privacy heeft. Maar als jij, waar ze nu voor aan het lobbyen zijn, is dat cashgeld in de wet wordt vastgelegd. Dat cash verplicht wordt aan winkels. En als je dat voor elkaar krijgt, dan kom je nooit meer van de euro af. Dan wordt alles, het centrale bankvaluta, wordt dan gewoon letterlijk nog sterker in de wet vastgelegd. Nou, wacht even, ze kunnen elke keer. Ze kunnen elke definitie aanpassen, dus ook die van cash. Dus dan kun je alles cash laten zijn. Dan kom jij gewoon met koeien aanzetten en dan zeg je ja, nee, want in de afgelopen wetswijziging staat dat koeien ook cash is. Oh, maar wacht, dat is, dat is positief, want dan, uh, dan kunnen we Bitcoin ook anders vragen, toch? Ah, ja, nee, maar het is allemaal de wil van. Moet moet dan Bitcoin cash heet? Wacht, wacht. <lacht> <lacht> Daar kan je wel mee betalen. Dus... Het is maar net wat wij willen en welke draai wij eraan geven. En daarom vind ik het jammer dat je dan. Nou ja, op zo'n rondje vuur toch afgeeft. Denk ik. Ja, ja, ja, We moeten die andere kant belichten van het verhaal. We zijn, we hoeven niet met elkaar te vechten. Is helemaal niet nodig, weet je wel? Maar, ja. Ja, maar jongens, kijk het voordeel, het hele voordeel van uh, als je kijkt wat er met WikiLeaks gebeurt, is dat is als jij ergens wordt weggejaagd en je trekt je eigen pad en je zit in de goede richting, dan zal de, de massa jou uiteindelijk volgen en jou, uh, jouw uh, financiële situatie omhoog sturen. En ik denk dat dat uh, daarom hoef je ook geen zorgen over te maken om andere mensen te overtuigen. Als jij denkt van nou, uh, ja, de bitcoin is een doodlopend pad, ik ga naar allerlei kleinere chains toe en, en mensen komen daar vanzelf wel achter, dan word je daar vanzelf uh, rijker van uiteindelijk. Want die, die mensen zullen zonder dat jou, uiteindelijk zal het helemaal vastlopen en dan komen ze vanzelf jouw kant op. Net zoals de euro helemaal vastloopt. En, en mensen daar vanzelf weg moeten. Ik heb ja, maar daar kunnen ze nog maar 3.000 euro per een, dag. Een huis kopen, die mag niet meer dan 50.000 per keer overmaken. Ja, als bank. ja. Uh, Op een gegeven moment krijgen die mensen krijgen ook allemaal door van... Uh, ja, het werkt gewoon helemaal niet meer. Er zitten zoveel mensen aan compliance te werken... dat je er gewoon... Uh, je durft je geld er niet meer overheen te sturen. Nee, nou ja, goed, maar dat is dus wel waarop dat dat werkt. En dat, zo werkte het altijd al. Want je, je hebt altijd al beperkingen gehad op de hoeveelheid geld die je kan uitgeven. Ja, ja, maar het wordt steeds erger. En ik denk ja, dat dat, dat nee. bij, bij Bitcoin ook zo is, denk ik, dat dat steeds meer vastloopt. En uh, dat mensen vanzelf op zoek gaan naar alternatieven. En dat en, gebeurt als je dat Als je dat gelooft, dan hoef je er ook niet zo, zo heel hard voor te vechten of zo. Want dan komen ze zelf wel achter. Uh, ja, ja, ja. Ja, ik kan maar wat te doen hebben heel de dag. Als je, als je bitcoins <lacht> hebt gekocht in 2012. Ik zit al tien jaar werkloos op de bank. Te denken van, goh, wanneer wordt het eens tijd. Dat ik over Liebeland ga vertellen. Ja. Maar, het is maar nog uh, jongens. Het is al bijna tien uur. Ja. En we hebben nog nieuwsberichten. Oh nee. <lacht> nee <doen> we even <lacht> nieuwsberichten. En dan gaan we na het nieuwsbericht. Gaan we eindelijk aan het debat pad beginnen. Ja, oké. <okay. lacht> nee, ik wil eigenlijk zeggen. Tom heeft er zin in. <lacht> Wij zijn me... toch al, al, al twee uur bezig ermee, dus... <laughs> Ik heb ik nog eh... wel te, toe te voegen dat ik dus dat uh, briefje wat ik geschreven heb, heb ik ook nou in de Twitter gegooid, Tom. Of in ieder geval in jouw pb. En het staat in, het in, in, de, ja, in de Skype. Ja. In ieder geval, mijn mening is trouwens gewoon, van, iedereen mag zelf weten waar ze mee betalen. Dat moet ze ja, allemaal lekker maar zelf dat weten. Is dat is zo onlibertarisch. Is het <laughs> uh, trauwen, ja. We zijn, we zijn allemaal libertaris. Uh, ja. Het gaat erom, we er gaan niemand verplichten iets te gebruiken of verbieden iets te gebruiken. De argumenten gaan alleen maar over... wat, wat het meeste... Ja, nee, de win. ja, maar kan iedereen dat niet voor zichzelf uitzoeken? Tuurlijk, dat doen ja. we toch ook? Ja, ja, maar het is wel leuk om daar... Ik vind het, ook, het is, ook wel leuk om daarvan gedachten over te wisselen. Het punt is dat ja. mensen die het voor zichzelf uitzoeken... die kijken naar de argumenten van andere mensen. Ja, daar, daar doen we het voor. Ja. Ja. ja. En daar leer je van en dan kan je aanscherpen... van waar zit ik fout of waar kan ik... En dan, uh, ja, dan kan je betere keuzes maken. Ja, ik moet nog wel even op, op zoek over hoe dat nou met Liquid zit. hoor. Want volgens mij is het... Uh, is het, ik, het is mij gepresenteerd als fractional reserve bitcoin. En, en die mensen die geven gewoon uh, IOU's uit. En die IOU's kan je claimen, om het maar zo te zeggen, als je de transactiekosten van een transactie wilt betalen. Ja, het is, het is, nou, het is, het is een, een sidechain die wel echt parallel loopt. Dus het, ten alle tijde, kijk, die, die sidechain die gebruikt dan soort van bitcoin-transacties meer als een onderpand. En het is, het is gewoon weer een andere versie. Maar het is net zoals als Lightning, dat je, je kan het echt niet loskoppelen van bitcoin en opeens fractionele reserves gaan gebruiken. Dat, dat is niet zo, naar mijn idee. Oké, okay, nou ja. De... Ik, ik ben ook ik ben ook echt niet de meest technische dude die dat helemaal snap. Maar ik weet dat, dat Liquid letterlijk ook gewoon non-custodial bestaat. Dus het, het zou niet kunnen zijn dat je non-custodial... Ja, aandeel van iets koopt of zo, toch? Nee, dat is zo. Ja, maar we gaan oh. even beginnen met de eerste nieuwsberichten. Ja. Uh, een Nederlandse start-up die mag uh, proberen het poolijs te verdikken. Oké, oh dat is uh, de, de, de gebruikelijke global warming uh, uh, zooi. Dat ik denk ik geplaatst. Ja, en uh, je overvalt me een beetje. Ik dacht, uh, oh. het debat gaat nog even door. Maar ik geloof dat ze dat gingen <laughs> afkoelen door daar koud water op te spuiten of zo. Oké. Okay. Ja, dus dat dat, dat, dat uh, ja, leek mij ondoenlijk, omdat je dan met fossiele brandstoffen waarschijnlijk eerst dat water koud moet maken met een of andere enorme koelkast. Uh, dus uiteindelijk ga je daar CO2 bij produceren. Ja, uh, uh, ik zoek het even op. Oh ja, hier staat het. Uh. Ja, maar ik weet beetje... zelf ook dat CO2 niet uh, de driver is. Natuurlijk. Dus je denk van, ja, dat maakt niet uit. <laughs> ja, ja. En het gaat we dan zijn om het behoud bezig. van het ijs. <laughs> ja. We maar... hebben meer ijs dit jaar en dan het jaar daarop uh, alles weg. En het doet me kijk, je moet af en toe ook trots kunnen zijn op jezelf. En dit is net zoiets als van we hebben de werelds grootste insectenfabriek. Wij maken de meeste meelwormbroden van de hele wereld. Nou en dan kun je ook zeggen, ja wij hebben dit jaar het meeste ijs bijgepompt. Door overal het water te koelen. En voordat we het erop spoten. Ja het is. Uh, uh, ja het is eigenlijk. Een soort water naar de zee dragen verhaal. Uh, dit, uh, ja. dat, uh, dat je inderdaad. Gewoon eigenlijk met. Met uh, fossiele brandstoffen. Ga jij, ga jij ijslopen bijmaken. bij maken. Dat is, uh, maar het maakt allemaal niet meer uit. Het kan gewoon ook allemaal op. De, de, dat de je dan, de dan ook de de eerst. je de... ook eerst alle ijsberen. Die daar al leven. Die, die allemaal afschiet. Zodat ze niet <lacht> het proces. Uh, in de schoppen. <lacht> Ja, het is sowieso raar. Ze hebben natuurlijk ook van die enorme machines om CO2 uit de lucht te halen. Terwijl een boom dat ook gewoon doet. En, uh, en die boom, die, die, hoef je geen, die hoef je geen onderhoud aan te doen. Die plant zichzelf voor naar andere bomen. Dus uh, dat gaat gewoon helemaal autonoom Die hele grote machine die die CO2 invangt. Waarschijnlijk moet je, die, moet je daar drie man bij hebben om continu te onderhouden. Omdat, uh, omdat die anders uh, uh, vastloopt en zo. En sterker nog, ze lopen overal weer bomen te kapen, bestaatsbosbeheerstof. Ja. Dat gewoon op een ja, eigen ja, website. Ja. Want die bomen die stoten weer CO2 uit. Van boom tot stromen. En er komt, wordt er zelfs bos omgehaakt om, om, om op te branden ja. voor elektriciteit. Dat is hier in Amersfoort nu ook. Hè, want er komt, er komt ja. dus nu een, een nieuwe wet landelijk aan. De, de Wet Publieke Warmte. En die, die, gaat eigenlijk, um, die geeft de gemeentes de optie om, om publieke warmtenetten. Um, dus dat, dat de gemeente zegt aandeelhouder maakt, meerderheidsaandeelhouder van publieke warmtenetten. Alle publieke warmtenetten in Nederland, die zijn op dit moment nog 100% biomassa centrales. Mm -hmm. het, is, het is compleet gestoord hoe dit allemaal in elkaar zit. En dan, dan, ja, ja. ze zijn compleet bij alles aan het faciliteren, aan het subsidiëren, maar geld erin pompen op dit moment om die biomassa centrales in leven te houden. Maar ze noemen het nooit meer biomassa, omdat het alles niet verkoopbaar is. Ja, ja. Dus waarschijnlijk... Zijn er, waarschijnlijk moeten ze eerst 100.000 bomen kappen. Om biomassa's uh, centrales in leven te houden. Om biomassa's te kunnen um, produceren. Zodat ze met, met metaal zo'n CO2-generator uh, uit, uh, ja. CO2 uit de uh, ja. te kunnen maken. Het hele knappe is dat die hele groene beweging... Die, die promoot nu voor betonnen ecoducten. Dus enorme betonmassa's worden neergezet voor ecoducten. En, en bomen omhakken om het biomassa en duurbare energie te, te, te creëren. Het is, het is uh, uh, uh. eigenlijk helemaal war is peace, freedom is saving, ignorance is strength. Uh. Het is gewoon helemaal ongedraaid. Maar het staat letterlijk ook op de website van, van de staatsbosbeheer. bosbeheer. Dus dat de, die bomen, uh, gewoon bossen zeg maar. Dat is, een, uh, is ook kwa, uh, kwaadaardig, want dat stoot uh, te veel CO2 uit. Dus dat moet dan uitgedund worden. Nou ja, dus dat gaat dan naar de biomassa aan toe. En hebben Dus als de bomen minder dicht op elkaar staan, dan zou dat een uh, beter resultaat opleveren. <laughs> maar er moet ook meer heidegrond komen. Dus het uh, moet weer terug naar het oorspronkelijke Nederlandse landschap. En ja, daarmee kun je alle kanten op gaan. Want... Het Nederlandse landschap is in de afgelopen duizend jaren heel erg veranderd natuurlijk. Ja, het Nederlandse landschap van een bepaald moment moet dat bevroren worden. Ja, en dat moet ook betekent... heel erg aan de atlas schruk ja, denken. Geen, waar ze ook natuur, op een gegeven moment ja, ja, ja. de, de tijd wilden bevriezen. Van, ze voelen dat het uit de hand gaat lopen. Ja. En dan gaan ze proberen de, alles, alles te bevriezen. Ja, 200 jaar geleden zijn heel veel bossen aangeplant natuurlijk. Hm. En uh, ja, want ze die houtkap moesten dan ook weer geld opleveren. En uh, de steden die ze waren aan het uitbreiden, was ook weer hout voor nodig. Dus ja. Maar daarvoor, heb je, heb je een verhaaltje. lange tijd uh, he rond gehad. Dus, uh, ook, ja, Ik just. heb ook nog wel een verhaaltje, uh, ja, Johan. Want je bent hier een keer op vakantie geweest. Ja, ja, ja. Wij zitten helemaal in het hoekje. Uh, Hongarije, Kroatië. En dat is dus geen EU. Maar er rijden hier wel allerlei ambulances rond met EU-vlaggetjes bijvoorbeeld. Oké. Okay. En dan um, nou heb je hier dus, uh, dat noemen ze de Amazone van Europa. Zo promoten het uh, toeristenoffice. Hoe zeg je dat? De, het ministerie van Toerisme promoten het op die manier. En dan heb je dus hele mooie bossen. Maar er wordt sinds een jaar of drie, dat het nou is, denk ik. dat wordt dat gekapt. Ook allemaal richting de EU om als oh, uh, biomassa. biomassa, ja ja, ja, ja, ja. Maar dan kappen ze alleen de dode bomen, joh. Ze kappen niet ja. alles. Ze kappen ja, alles. zogenaamd. Ja, <laughs> ze hebben en daar en allerlei en mensen die voor in schieten die schieten ook dienst. alleen maar het, zwa het zwakke dier af, hè? Die weten niet welke boom je wel en niet moet kappen. ja, ja. ja. Nee, goed. Ja, nou ja, dan uh, koningin Maxima nog. Uh, of tenminste iemand die laatste koningin noemen. Ah, oh, ja, ja, Ja. Let op de kleinste toch? Wacht, er komt nog één ding bij. Er, is ook, het, nog ja. een, er is ook nog een eco-village. Want dat hebben ze dan. Okay. Uh, kun je naar, op zoek naar de ecovillage, kun je zien hoe ze de bomen omkappen. Ja, uh, <laughs> ja. Maar zo leeft koningin Maxima. Prijsbewust. Bijna lege shampooflessen. En dat draai ik om. En dan mag de, de huishoudster ze hebben of zo. Uh, ja, ik weet het niet. Ja, ze eet klikjes. Ja, ze eet klikjes inderdaad. Daar dus zag ik vandaag al een bericht over bijkomen. Vandaag eet Maxica geen klikjes. Want er was een diner met vijf koks. En, uh, <laughs> en, en, en vijf bediendes of zo. <laughs> Maar dit is weer zo'n PR-verhaal. Uh, ja. Wat een sympathiek nou, iemand is het? Ik ben ook ja, wel. De, de, de, dat inderdaad, Lucas, wat oh. een sympathiek iemand is het? Uh, ze, ze, ze draait ook de fles op. Ik stond laatst in de douche en ik zei: Ik ben net Maxima. Kijk, ik ga mijn shampoofles op. <laughs> Kijk, nou, <laughs> <konieën voelen. laughs> ja. nou, ik kan het wel niet voelen. Ik ben helemaal <laughs> thuis niet ja. iets, maar. Maxima is wel degene die je moet orange spillen, natuurlijk. Hè? Dan heb je zometeen Maxi Maxima. Dat zou fantastisch oh. <laughs> Nou, ze is al met die micro-kredieten bezig. Toch? Altijd. Ik vind He? overigens Multi Maxima ook niet slecht klinken. <laughs> dus uh, gewoon meerdere coins. Multi-coinen. <laughs> die discussie gaat toch stiekem nog door. Ja. ja. Het kan gewoon vandaag werken, maar ik wacht erop oh dat de rest daar ook eh, het in de gaten heeft. Ik ja, heb uh... ook financiële druk en onzekerheid ervaren, deelt de koningin met oh. de libe bellen. Oh. Oh. Oh, oh. Ik ben wel oh, benieuwd, oh, uh, hoe lang zou jij het uithouden op de kliekjes van Maxima, denk je? <gül RO> ja, ik denk nee? dat je daar goed <gül RO> insulineresistentie van op kan bouwen, als je dat allemaal opeet. Nou. <gül RO> Ik denk, namelijk, ik, denk, ik denk namelijk aan die mensen die hier met zo'n pin, zo'n ijzeren haak hebben ze dan. Dat is gewoon een L. Een, een soort kachelpook. En dan gaan ze zo door de vuilnis bij, uh, wagen bij mij hier, voor de straat. En, uh, ga eens op bezoek in uh, hoe heet het, van, uh, in Budapest, in de metro lopen. Kijken wat voor kliekjes dat ze daar hebben, Maxima. <laughs> Dit is ook een mooie. Prijsbewust leven is Maxima met de paplepel ingegoten. Dat zit er nog steeds in. Quote, bijvoorbeeld zoeken naar de beste aanbiedingen en goedkoopste producten in de supermarkt. Einde quote. En dan stuur je waarschijnlijk je bediende met een roze rooster op af om, om het te gaan halen. Of zo. <laughs> Want ik denk niet dat Maxima zelf de boodschappen doet in de supermarkt. Daar, daar is ze mee in opgegroeid in, in Argentinië? Onder, onder het uh, regime, of Hoe moet je dat voorbezien? Nou, over haar opvoeding zei ze, ja, maar we hadden het niet arm, maar... Uh, uh, veel mensen dat hadden dat moeite met rondkomen. Zelf ben ik niet in armoede opgeroepen, maar wij moesten wel heel goed uitkijken waar we het geld uh, werd uitgegeven. Mm. Ik heb ook financiële ja, druk en onzekerheid ervaren. Zeg maar. Alleen maar bij de Duitsers uh, die je mocht je kopen of zo. Ja, <laughs> Komt toch wel uit de bergen, hè? <laughs> ja. Duitsers die recentelijk geïmigreerd immigre waren. <laughs> Maar ah ja, ze zegt dus als de fles bijna leeg is, draait ze hem om, zodat ik het laatste restje eruit kan halen. Ze zegt wat ze vooral niet zegt. Ja, dit moet een soort uh, gevoel van uh, ja, broederschap geven van, oh nee, het is ook een gewone gewoon iemand. Uh. Ja, verder wil ik er niet uh, lang bij stilstaan, maar het is een beetje sympathiek. Het uh. andere bericht was geloof ik van uh, Amalia woonde en studeerde vanwege dreiging ruim een jaar in Madrid. Uh. Is, het is gewoon op vakantie het. naar Madrid. Ja. <laughs> nee, ik ben bedreigd hoor. Ja, dat dat merk is typisch, wel dat typisch ik... ook zo'n... Uh, zo uh, ja, dan moet je er sympathie voor krijgen. Ik ja. merk wel dat ik achter raak op het Nederlandse nieuws, jongens. Dat heb ik allemaal gemist van de week. Daar kom je hier uh, voor royalty, royalty ja, nieuws. Ze uh, ja. Ja. Ja. Dus, uh, draagt een jurk van? Welke ontwerpster? Ja, waarschijnlijk Ontwerper. Uh, ter waarde van... 1600 flesje shampoo of zo. Ja, zoiets. Ja, goed. Genoeg over het Koningshuis. Um, want we hebben nog veel meer nieuws. Even kijken hier, oh. uh, Het volgende was. We moeten er sneller doorheen gaan dan normaal, hè? Ja, we moeten sneller dan normaal erheen. Dus dat doen we nu ook. Beter, haast. Uh, ja, oh ja, ja de, renovatie het, de renovatie in het Binnenhof ook zoiets. Want dat hadden we kort geleden hadden we daar nog een nieuwtje over, ja. weet je nog? Ja, dat het een miljard was, maar inmiddels is het al 2 miljard. De de 2 miljard, ja. ja. ja ik, zag in de ergens een, ik zag ergens de vergelijking, ik zag er die ook voorbij komen. Er stond de Boers Khalifa, de hoogste toren ter wereld, 1,1 miljard. En dat stond stonden dus zo'n aantal, aantal van die enorme projecten, hoeveel die dan ja. gekost hadden. En dan... Renovatie, binnen of 2 miljard, daar kan je gewoon twee boers van neerzetten. Helemaal, de Notre Dame die helemaal afgefikt is, kost 900 ja. miljoen. Ja, ja. <laughs> ja. En je moet ja, gewoon is wel ook het interieur jaar. aan de binnenkant wat ver, ver, ver, veranderd worden. Zo. Dus de inflatie die je nog kan verwachten. Uh, uh. Als dat al 1, ja, en en zoveel zal, miljard moet kosten. ik zag ook zijn foto's met zijn hard head op en zijn bouwpakje aan. Dan stond hij er toezicht op te houden. <laughs> ja, die, die man die kan echt overal. Die, die, die, die, die komt niet uit zijn bed voor 2 miljard of eh, minder. Geweldig. Als, ze zijn foto, als ze maar een foto maken van zijn schoenen dan komt hij overal op daar. Het mm. is een soort vrijheid en autonomie waarvoor ik een, een noodrun. Maar dat laatste stukje ging heel hard hè? van 1 naar 2 miljard. Ja, een maand tijd. Ja. <laughs> volgende maand uh, 4 miljard? Dan komen ze waarschijnlijk uit het middel wel ja. zeggen dat de, in, dat de inflatie heel erg meevalt. Nou. <laughs> als, als het publiek gewend is aan het woord miljard, dan kunnen ze alle kanten op natuurlijk. Eerst was het miljoen en ja. dan was het opeens heel veel. Wat? 1000 miljoenen is een miljard? Wat? Nu is het gewoon ja, als het 1 miljard, 2 miljard, weet je. Dat is, een, ja. dan, is het niet zoveel. Ooit ja. was er uh, ik heb een collega die zegt dat was van uh, ja, schelden voor Olmen. Dat was een parlementaire enquêtecommissie omdat daar uh, ja, ik weet niet, zoveel miljoen uh, geraakt was, zeg maar. En dat zijn bedragen waar je nou echt van zegt: van nou ja, daar, daar krijg je nog geen drie pakjes mondkapjes voor. Uh, voor ja, dat staat zo. Dat is echt helemaal niks meer. Uh... ligt wel eraan of je Siebert van Linden inhuurt of niet, natuurlijk. <laughs> nee, ja, Siebert van Linden is ook heel zielig. Ik las dat hij van 15 euro per, per week ja. moet rondkomen. Ik dacht dat dat, dat bij het nieuws zo zit inderdaad. Maar die Siebert van der Linden komt opeens al die praatprogramma's Martijn, langzaam heel zielig te doen. Ja, ja Nog niet bij ons. Maar, uh, dat doet de koningin dan ja. nog niet. Ja, dat, ja, hij, hij, hij wilde wel komen. Ik zei ja sorry we hebben als, oh, Tom van de Moen. hebben de Maxima ik al de liefjes aan Siebert van der Linden <laughs> Ja, ik leef van de klietjes van Maxia. Ja. En dan krijg je ook mijn lege shampoofles van Maxia. er dan zit dan niks meer in, omdat ze op, kop, op, op zijn kop gestaan heeft. Het is maar goed. Maar is dan is kan maar goed je goed nog altijd het nog... deksel eraf halen. en een beetje water erin en zo schudden. Dan kan je er nog een paar keer mee doen. Ja, ja. Okay. Maar uh, wat iets wat ook om mij is omhoog gegaan. is natuurlijk de mysterieuze oversterfte. Dat uh, schiet ook mee met de inflatie. Um, honderden miljoenen uh, leveren dat op. Ja. Ja, dat, dat is een enorme winstpakker voor de overheid. Dus, uh, en het, wat dan ook ja. raar is, dat de, de overheid bespaart jaarlijks honderden miljoenen euro's, doordat er sinds de coronapandemie de tienduizenden Nederlands meer overlijden dan verwacht. Wat moet er met dat geld gebeuren? CNV wil er aow leeftijd mee verlagen. Ik weet verlaten. al waar het naartoe gaat. Ga naar het, al, het kabinet dichter daar de begroting mee. Het, het, ze zitten al, het zijn echt lijkenpikkers wat dat betreft. Ze zitten gewoon, het, dit lijken zijn nog niet koud of ze zitten dat geld al uh, te verdelen. Ja, de koningshuiskast natuurlijk ook wat. De oversterfte heeft ook een onverwachte plus. Ieder nadeel heeft zijn voordeel immers. De overheid bespaart daar flink geld mee. Al die vroegtijdige overleden Nederlanders ontvangen immers geen AOW... en hoeven ook niet meer naar de dokter en het ziekenhuis. Hey. Precies. En dat komt dat toch... omdat dat Nederlanders... Zijn dat toch altijd al? Nederlanders ja? zijn over het algemeen wat oudere leeftijd hebben ze. Want er is niet ja, ja. genoeg voortplanting. Om het maar even plat te... Nou juist zo plat was het niet. Om het maar even direct te zeggen... Uh, en dus hebben de meeste mensen die die spuit nu nog steeds krijgen zijn 65-plussers. Want oh nee, dan val je in de risicogroep. Dus dan moet je vooral de griepspuit nemen. Die gewoon griepspuit wordt genoemd. Maar sinds een jaar of twee mRNA-technologie is geworden. En um, ja, die mensen hoeven allemaal geen AOW meer betaald uh, te krijgen. Dus dan heb je je hele leven gewerkt. Je hebt volledig vertrouwen dat jouw gezondheid ten goede gaat komen van degene die jij heel je leven premies hebt betaald en de dag erop word je ja. niet meer wakker omdat het ja. ik wil nog zeggen dat mensen zich wel eens afvragen waarom zou iedereen dan meewerken aan zo'n pandemie, waarom zou het dan een complot gevormd worden nou, als er geen Gaddafi of Hoesijn meer te vinden is, dan moet je naar de volgende die je het meest makkelijk kan bestelen en de spaarfondsen van Nederlanders zijn de grootste ter wereld en uh, dat is een heel groot bedrag wat er op dit moment open staat voor al die oude mensen die mm. nog in Nederland zitten. Wij stelt dat er 30.000 extra sterfgevallen jaarlijks een slordige 475 miljoen euro opleveren aan niet betaalde AOW uitkeringen. Ervan uitgaand dat uh, de te snel overleden mensen nog 10 jaar zouden leven bespaart de overheid zelfs bijna 5 miljard euro. Nou daar kan je misschien de renovering van de binnenhof vanaf maken. Dat is een ja, positieve schatting. Want de extra zorgkosten en toeslagenrekening houden we, houden we nog niet, nemen ze nog niet mee. Dus uh, ja, zorgkosten zijn ze, uh, spaart ook weer uit. Hè. En bij ja. iedere pensioenovereenkomst is dus het de reglement of het contract is zo opgesteld... dat als jij komt te overlijden, dan is het geld gewoon van het pensioenfonds. Dus dan heb jij als volledige bevolking die in jouw nou, babyboomperiode ja. allemaal tegelijk is geboren... heb je allemaal hetzelfde levens, levensverzekering afgesloten. En nou moet je gaan ontvangen... En dan spuiten ze ineens allemaal onge, ongeteste medicijnen in Jarem. Nou, hoe zou dat nou uh, toch komen, jongens? die pensioenen. Uh, daar de nabestaande. Dus als je getrouwd bent en komt te overlijden. krijg je nabestaande ook gewoon nog dat uh, pensioen. Ja, en als die komt te overlijden. dan houdt het op. Ja, ah, ook. Oh, nou, dus. Precies. Dus is... hm. En die krijgt ook maar een deel van wat jij zou krijgen. Terwijl ja. dat zij dan toch gewoon voortleeft. Dus wat daar het over. Ik denk dat als er straks weer financiële nood is. Ja, dit, dit smaakt naar meer, volgens mij. Ik, ik, ik, de overheid kennen Denken ze van ja, dit is nou gewoon dit is net als rijden. Ja. Dit is een vaste post van inkomsten. Hup, weer een nieuwe, nieuwe ronde spuiten. Binnenkort uh... komt er een, een vaccin tegen klimaatverandering. En als jij hem niet neemt, dan mag je niet naar de McDonald's. En, <lacht> oh, dit. Ja, en je wil daar heel graag naartoe, want die krekelburgers die smaken fantastisch natuurlijk. Je moet een boek gaan schrijven. Dus, uh... Ja. Ja. maar de uh, population, uh, uh, ja. population collapse population uh, collapse raakt ook Griekenland dat is het sudden death syndroom dat, uh, is daar ook stijgende en uh, de vruchtbaarheid uh, die daalt ja, dat ja. is wel een zwak punt aan het verhaal volgens mij, die dalende vruchtbaarheid uh -huh. uh, dat zijn wel de mensen die de toekomstige AW-premie moeten betalen ja, uh, uh. Ja, maar Grie Griekenland is natuurlijk ook Nee. Hebben ze in Griekenland niet ondertussen ook al zo'n zo muur gebouwd... voor de immigratie daar een beetje? Want daar zijn ze er wel echt klaar mee geworden. Nee, daar hebben ze gewoon zo'n eilandje... Euh, wat, waar, ze, waar ze volgens voornaam de mensen... naar alle landen in Europa vliegen. Ja, precies. Immigraatel. We weten ze in Turkije <macht> ook. Griekenland ja. ja, eiland en dan vliegen ze naar elke bestemming in Europa. Maar Griekenland wil ze in ieder geval zelf niet meer. Dus daarom krijgen ze nu die population collapse, toch? Want dat is het enige wat nog een beetje de gemiddeld hoog houdt, de immigratie ja. toch? Ja, ja, precies. Ja, ja inderdaad. Daarmee heb je nog geen economische ontwikkeling, uh, want daarvoor heb je productiviteit nodig. Zet er een iPhone je op kan de... wel Je kan wel staatsschuld, je kan wel schuldpapier Lucas. Maar dat is ja. wereldwijd al niet meer, toch? We hebben wereldwijd al bijna geen economische ontwikkeling meer, want ze, ze berekenen alles in het PPP en doen net alsof dat productie is. Ja, als jouw de koelkast... Uh, drie keer zo duur wordt, hoef je er maar twee keer zoveel te verkopen. Nee, hoef je maar de helft te verkopen en dan heb je alsnog winst. Ja, ze, ja, ze zeggen wel. hier dat de fertility rates heel laag zijn. Dus de, de record uh, recording the lowest number of births in almost a century. Maar ja, je kan natuurlijk zeggen dat komt ook omdat er minder immigranten zijn die heel veel kinderen nemen. Ja, ja, ook, maar, goed, uh, ook, ook in Griekenland stort het in. Maar in Nederland toch net zo hard? En ja, in, in Duitsland ook? ook. Uh, ja. Maar ja, ja, ja, aan de, de bovenkant en ja. de onderkant ja. wordt er, uh, wordt er uh, ja, zwaar weg, uh, weggeschaafd, nou ja. Ja. Ja, en, ja. ja, en er is ook nog uh, een of andere bomshell. In ieder geval kwam het op mij zo over. Dat, wie was dat nou? Een, een mevrouw die was, uh, dat was bij uh, Forum voor Democratie podcast deze week. zat een vrouw, Wolf heette die. Even kijken. Ja, Neony Wolf. Maar die heeft een hele ja. tour door heel Nederland gedaan met alle podcasts. Oh ja, nou, ik, ik heb nou verder naar dat vrouwtje gezocht. En toen uh, kwam ik best wel op uh, schokkende dingen met uh, heel hoge, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, miskraam. Uh, ja, dat de miskraam ook enorm gestegen zijn. Dus de, de vrouwen die al zwanger waren, die hebben, die hebben heel vaak een miskraam gekregen. En allemaal dat soort dingen, dat, dat dat allemaal al bekend was voordat die eerste spuit erin ging. Weet je wel, dus uh, ja... Over dat hele gebeuren schrijf ik dan van... Uh, als je er niet druk over zou maken... en niet afhankelijk bent van die informatievoorziening... heb je er helemaal geen last van. Dus waarom spenderen we zoveel tijd aan onzin... terwijl dat we een veel groter probleem hebben op te lossen... namelijk om met z'n allen een ander waardesysteem... Zo, uh, waarin bitcoin voor mij de standaard wordt... te ontwikkelen. Dat, dat, is dus, dat is dus wel een ding. Je hebt aan de ene kant geld... en ik ben, hopen ze met je eens... geld is prioriteit nummer één. Maar ja, kijk... Dat de andere prioriteit is dat mensen het vertrouwen verliezen in het huidige systeem. En daar is de gezondheidszorg, Big Pharma een heel groot gedeelte van. De energievoorzieningen is daar een heel groot gedeelte van. Op alle sectoren hebben ze een monopolie. En geld is de basis van alles. Maar als mensen inderdaad door een corona of wakker uh, ja, worden op, op Big Pharma. En daarna dan het geldsysteem ontdekken is net zo goed natuurlijk. Ja, ik als ze maar ten eerste het vertrouwen in autoriteit zelf verliezen. Dat, dat is naar mijn idee het, het, het, het gedachte erachter. Dat mensen gewoon autoriteit niet als autoriteit moeten zien. Hè? Via het geld is ook puur autoriteit. De overheid is autoriteit. Bank is autoriteit. Het gaat om, om niet meer vertrouwen, dogmatisch vertrouwen in autoriteit hebben. ik heb daar ook nog wel een leuke nou, klein beetje autoriteit niks mis ook. als het iemand is die, die gewoon ergens goed in is. Waar jij. Heel, ja, het is een autoriteit op dit gebied, natuurlijk autoriteit, precies, maar inderdaad. De, het vrijwillig volgen van ja. autoriteit omdat het, omdat het hm. zichzelf kan bewijzen en dat hij die, dat die gewoon, ja, gewoon ge, het verdient om, om gevolgd te worden hè, in plaats van nou ja, wat banken overheid en de farmaceutische industrie et cetera allemaal doen, dus gewoon uh... je moeten onze autoriteit volgen anders zitten er consequenties hm. aan dat, dit heeft ik niks was, met vrijwilligheid te maken Dat was dinsdag bij die uh, uh, dood door schuld uh, première oh. ja? uh, we, we zijn daar nu dagelijks zijn dat ja. nou dagelijks uh, te bekijken of, of hoe, hoe werkt dat? Uh, je kan naar Maries de Hondse site gaan, geloof ik. En dan kan je er voor 3,95 uh, euro bekijken. Want die, uh... Oh, maar jij zat niet in het theater? Of... Ja, ik zat ik in het theater. De... Het... Oh, je zat wel in het theater. Ja. Oké. Okay. Nee, ik dacht, ja, als jij wil zien, dan, als je hem online wil zien, dan kan je dat. Ja, ik, maar denk maar dat ik, alleen, theater, ik denk maar... dat ik alleen met de euro's kan betalen. Dus dan houd het op. Ja, zou <laughs> ik, kan, ik kan je wel helpen. Dan kan je mij één gulden betalen. Dan ik, dan, ik, ben van plan, nee, ik ben van plan om een mailtje te sturen daarover. Was, was Jona Walk nou ook uh, daarbij bij de presentatie zelf? Uh, ja, ik ken ook niet iedereen. Ma Marian Timmers? Nee, Marianne, Marianne, uh, Zagerman. Uh, Zagerman, ja, Marian Zagerman. Zagerman, ja. Maar er zat uh, ook die, die, die arts die erbij zat. Volgens mij zat Jona Walk. Ja, ja. ja. Ik weet niet wat zijn, zijn naam is. Ik weet niet goed in de naam onthouden. Zij, maar... zij zit bij, uh, bij de vierde golf. En ik, die, die, die komt ook uh, naar de LP toe. naar mijn idee. Maar mm. ik had, vorige week had ik uh, bij de vierde golf. had ik... Uh, wat werd door haar georganiseerd een debat over basisinkomen. We zijn aan het lachen. <laughs> ja, dit, wat, wat ik even wilde zeggen is: er was achteraf waar de vragen. Er staat iemand uit het publiek op. En die zegt: Ik was altijd helemaal uh, uh, wetens, voor wetenschap. En, uh, en nou ik gezien heb wat hier gebeurd is. ben ik mijn hele vertrouwen in de, in de wetenschap en de overheid verloren. En dat vind ik jammer. Ik had ziet het van. Uh, hey nee, dat is helemaal niet jammer bedankt voor het delen bedankt voor het delen, even allemaal applaus jongens, allemaal applaus het nee, raar dat hij dat dus als een verlies beschouwt, dat hij het vertrouwen kwijt is in een partij die niet te vertrouwen is en die al niet te vertrouwen was nee, maar, maar, maar ik Je heb het, wel het zelf ook wel? gehad Peter, ja. ik heb het zelf ook gehad, want het is door, ik heb een prachtig tot mijn achttiende heb ik een prachtige opvoeding en leven gekend en dat was echt ongekend wat ik allemaal meemaakte, ja. zeg maar, dus uh, die mensen hebben hun hele leven in, in, in een heerlijk, uh, heerlijk bestaan ja, ook... gehad. Ja, maar ja, je, krijgt, je krijgt een soort vacuüm. Eerst was dat gevuld met vertrouwen in de overheid. Nu heb je een soort leegte. En dat moet je vullen met Rotbart en Mises. En... Ja, je, ja. Moet weer, je moet inderdaad weer een nieuwe, een, een nieuwe community zoeken. En dat is altijd moeilijk. En, en uh, je had het idee: daar zijn, waren een hoop mensen die waren op zoek naar een nieuwe community. Maar het zijn, het zijn ook mensen die zeg maar. Nu ze eenmaal aan één ding zijn gaan twijfelen... denk ik dat het voor de ah. hand ligt... ...dat ze ook aan allerlei andere zaken gaan twijfelen... ...van uh, die uh, zogenaamde... Ja, dan, uh, dan begint het leven pas. Mm. Zal ik nog wat twijfel zaaien jongens? Okay. Mag, ik, mag ik nog heel even? Nog meer twijfel, ik kan het niet meer hebben. Tom Jullie die zei erop? net... Tom die sprak net over fiat... ...maar ik vind dat... ...bitcoin eigenlijk fiat is. En een euro is geen fiat... ...want... Het werkt namelijk niet bij de wil van het volk, ook al wordt dat via het democratische wegen wel geclaimd, uh, Maar het is op vertrouwen dus fiduciair geld, geen fiat geld. En dat vertrouwen is dan weer gebaseerd op geweld. En dat is waarom dat ik er zo'n probleem mee heb. En fiat betekent vertrouwen, toch? Dus je, nee. Het is echt op vertrouwen. Fiat is op vertrouwen. Nee, ik dacht het niet. Ik dacht nee, de bij de wil van fiat, het volk. Fiat betekent ook vertrouwen. Je kunt op die auto vertrouwen. Nou, ik ga het nou opzoeken, want... Godverdorie. Uh, maar, uh, ja, moeten we moeten we wel even verder, want ik heb hier... Ja, nog, uh, uh, vertrouwen, vertrouwen. Ook. Nee, het is toch vertrouwen. Ja, vertrouwen, in de vertrouwen in de wetenschap gesproken. We hebben hier de Science Daily. En die hebben gesproken, hoor. More than half a million global stroke death may be uh, tied to climate change. Nee, wacht even, <laughs> wacht even. Want in het Grieks is het goedkeuring. Goedkeuring, Fiat. Uh, en dus, uh, het is goedgekeurd wellicht voor de publieke zaak, maar niet uit de wil van het volk ontstaan. Zeg maar. Dus bitcoin is meer op goedkeuring gebaseerd dan de goedkeuring die er een overheid aan geeft. Want de mensen die de waarde aan bitcoin toevoegen, geven hun goedkeuring daaraan en daarom heeft het zijn waarde. Hier in het Latijn is let it be done, staat right hier. Per de is het toch? per decreet ja, ja, de, ja, de... De, de, de meest letterlijke Nederlands vertaling van fiat is per decreet naar mijn idee ja, ja, ja, ja. Dus, dus goedkeuring kan je het ook zo zien maar dan is het is niet een, een decentrale algemene goedkeuring het is gewoon dat één autoriteit het goedkeurt en daardoor ja. jij het ook goedkeurt oké okay, per decreet maar daarom is bitcoin is dus geen fiat want het is niet per decreet Het is, oh, wacht, wacht even <laughs> Nou, dan lopen nu ja, zelf vast. het vertrouwen zie ik hier ook weer zo. Maar, ja, het is, uh... ja Fiat, Fiat is vertrouwen, maar dus hmm. het, is, het is letterlijk onvrijwillig vertrouwen. Je moet eens vertrouwen per decreet. Ja, ja. Dus dat ja. werkt zo. Oh jee. Oh, Gewoon een pink Het is hier en daar weer zo weg. Yo. Olijndekoren. Oh, ja. ja, ik ben toch even mute. Ja, het is nu weg toch? Hij ging heel kort. Uh, hij wordt onzelf toch? Ik, ja, ik tomme hoor mezelf nee, oh, oh, wel. Ja, het komt vandaan. Ja, het is een. Ja, het ja, het ja, ik heb mijn microfoon op mijn mute. Dan hebben we vet. Ja, alsjeblieft. Dan kan hij niet inspreken. Want als zodra dat Tom iets wil zeggen, dan hebben we het weer. Wat had hij vorige keer opgelost? Hoe ging hij eruit en er weer... weer in? Ja, ja eruit er ja, weer in. Ja. Weer in uh... oh, even voor <laughs> jouw leuk Tom. Ja. Ja. Even kijken, de Igo Science Daily, die had een uh, ja, die, die, die, die, die, die, die wijde de global strokes aan uh, climate change. Ja, nou ja, ja. Die krijgen betaald van de Bill en Melinda Gates Foundation. Nee, ja. Sorry, dat weet ik niet zeker. <laughs> nou ja, goed. Het is, uh... oh. Yo. En nu is de echo weg. Ja. Dit wordt steeds groter. Meer ingezoomd lijkt wel. Nu is het zometeen zo. Meteen zo oh. ja. Yo, yo, yo. ja, je bent zin te horen. Geen echo, alles is weer goed. Um, ja, dan gaan we even verder. Ja, goed, Ja, die science delen. Ja. Goed. Uh, ja. Natuurlijk ja, moet het we... allemaal aan elkaar verbonden worden. Oversterfte is klimaatverandering. Ja, uh, Volgende artikel is er ook wel weer eentje, oh, Johan. Godverdorie, je hebt ze wel uitgezocht deze uh, week. Ja, ja, ja. Oh ja. Ja, want we, inderdaad, de overheid die zorgt voor uh, nog meer dooien, zijn we net gekomen en verdienen er ook aan. Maar deze mensen, die moeten dan de bak in. Omdat ze mensen helpen met uh, hun zelfdoding, weet je wel. Dus ja, want ja, dit, natuurlijk, dat, dat moet die kunnen natuurlijk. Hè? Als jij uh, 75 bent en de overheid verwacht dat je 80 wordt, maar je gaat nu je 75, ga je al het leven stappen, mist de overheid vijf jaar belasting. Dus dat, dat moet, dus niet, moet je niet willen, hè. Ja, maar als ze dan geen AOW hoeven te betalen, Johan, dan leveren we ja, de weer okay, op. Oké, okay, dat ook wel, ja. nee, nou, Maar waarom, waarom, waarom was... hebben ze hier iets dat tegen? Tot, tot 2,5 jaar gel geëist voor leveren middel X en hulpen bij zelfdoding. Ja, ja. Dan even op ja, De onderdaan moet niet, natuurlijk niet denken dat ze zomaar zonder, zonder permissie van de overheid uit het leven kunnen stappen. Hè? Ja, ik heb, ik, denk idee, dat... ik heb het idee dat hierbij dat, dat de overheid ziet, natuurlijk. ...zelfmoord uh, als een teken... ...als een stem van wantrouwen of zo... ...naar hun beleid toe. Ik denk dat ze... ja, ...als mensen eruit stappen... ...dat ge geven ze eigenlijk aan... ...want ik vond die samenleving niet zo'n geweldig succes. Uh, ja, het en, gaat vaak en... om mensen die terminaal zijn en zo. En, uh, ja. Dan moet, dan moet je zinloos uh, nog een paar jaar leiden, weet je wel. Ja, in dat geval heb je niet een belastingsslaaf gehad... ...die je nog kon uitmelken op het, la uitmelken op het ja. laatste moment... ...maar anders waren het gewoon potentieel uitmelkbare onderdanen geweest... Ja, dat is natuurlijk gewoon treurig als die inkomstenbron wegvalt. Maar het ja, is inderdaad, het is wel een beetje vreemd dat, het, dat de staat hier zo tegen is. Want in Canada zijn ze er weer heel erg voor. Maar er worden grapjes over gemaakt, van de, uh, als je je teen gestoten hebt, dat ze dan uh, gelijk een strop erbij doen. Als je, <lacht> nee, ik, werd deze week, ik werd deze week aangesproken door iemand die heel erg geschokt was. Want in Nederland had er een, een jonge vrouw van 27. Uh, met behulp van de overheid zelf zelfmoord gepleegd en die zei is dat echt waar, doen ze dat in Nederland ik zeg ja, dus ik ga wel geloven dat ze dat doen inderdaad dus, nou, moet, je, uh, moet je die dit artikel laten lezen <laughs> ja <laughs> ja dit was rondom Eindhoven was dit een hele beweging toch, of uh, heb ik dat mis ja, er, er was ook, ook ooit dat je die kids die werden rondgestuurd die kon je bestellen om covid te krijgen ja, dan uh, okay. wat kon je COVID krijgen en dan had je positieve PCR-tests. En dan was je immuun voor uh, een paar maanden, kon je weer overal naartoe. Ja. En uh, daar zijn ze ook heel hard tegen opgetreden. Sommige dingen worden ze gewoon helemaal... Ja, het is ook niet helemaal logisch te verklaren. Al dat de, soms heeft de overheid gewoon een soort stuiptrekking. Dan dus schieten ze in de... Dus, ooit had je die werpsterren. Ik weet niet of je dat weet van die ninja-werpsterren. Ja, die zijn nog steeds ik... verboden het was er opeens weer dat is een dodelijk wapen en, het, en, het, en je kan er vrij weinig doen met zo'n werpster tenzij je toch heel precies in iemand zijn uh, voorhoofd mikt of zo. dat is maar, ook gevaar, uh, waar Peter daarom mag het niet <laughs> je, ik je, moet, je moet heel goed zijn in Darten, dan, uh, dan heb je een kans <laughs> Ja, misschien uh, voor Gerbos. Zo, die zouden er wat mee kunnen maar, <laughs> maar, maar dan schiet overigens helemaal in de stress uh, en dat, uh, dat is gewoon een beetje uh, dat is niet altijd te verklaren aan de hand van die, uh. Van, uh, dit, dit zijn hun belangen daarin. Het uh, is raar dat de Canadese overheid het dan promoot En in Nederland Nederlands dat dan verboden wordt. Ja, uh, ja ik denk, ik denk ook een even... beetje dat het te maken heeft met macht natuurlijk. Hè? Zo, zo, zo iemand het bij de OM die wil zichzelf een mannetje voelen. Van hé, hey, ik heb nou iets gevonden. We gaan hmm. nou even lekker uh, de bovenop zitten. Weet je wel? Misschien ja. Uh, uh, uh. Ik gooi even de godwin erin, Want als Peter het over uh, van Gerwe heeft. Er is nou zo'n nieuwe dachter, zo'n jong ventje... Oh. Uit, uit Engeland... maar die heet Littler... en die noemen ze... die noemen ze allemaal Little Littler. Oh. Nou, dat vond ik toch even leuk. Dus ik heb even de kotwin erin gegooid. Want, ja, als er nog uh, meer quotes over dachten komen... dan gebruik ik voortaan die, want... Uh, nou, en Hitler is ook bijna jarig, dus... Uh, in ja, plaats dat van vergeten. Okay. <laughs> ja... De veroordeelde, zegt ik was niet bewust dat ik lid was van een criminele organisatie, en dat ben ik nog steeds niet. Ja. Het beeld wordt geschetst dat we plannen maakten om een ondergronds netwerk op te zetten, maar dat klopt niet. Hetzelfde, een ander outlet. Ja. ja, dit is een poeder, en als je dat drinkt, dan ga je dood. En dat gebeurt vrij pijnloos. En daarom wordt het dan gebruikt om mensen te helpen die afgewezen worden, vaak door de overheid, om euthanasie te plegen. En die mensen willen dan toch niet gestopt worden. Maar ja, ja, kijk, als, als ze het uh, als een stel drukdealers zouden lopen pushen om steeds meer mensen om, het, uh, om te leggen, dan zou ik het weer wat anders vinden. Maar uh, zoals ik het een beetje lees, denk ik ja, het zijn twee oude mensen van een jaar of uh, 80 plus, 70 plus. Ja, maar dat is ook het ultieme teken dat je gewoon niks over jezelf te zeggen hebt. Dus als je ook niet eens ja. mag bepalen dat je. Hmm. dood wil, weet je wel wat fuck wat, wat, wat heb je dan ja. over jezelf te zeggen dus ik hmm. denk, denk ook niet dat het, dat het een heel goed uit ja. de hand loopt verdienmodel is om op de ja, markt ja. ja. te gaan verkopen wat iedereen maar eenmalig kan gebruiken ja. Ja. Ja. laat iedereen verslaafd maken aan euthanasie ofzo de marketingkosten zijn enorm, je moet maar blijven doorgaan met dat marketing ja Wordt nog een keer in de klanten Jezus. Ik heb nog wel eens ja, een keer serieus nog met het boekidee in mijn hoofd zitten. Ja, ik heb het daar nog nooit uitgebracht hoor. Maar zelfmoord voor beginners en dat vervolg, zelfmoord voor geworden hè, maar, ja. Oh jee. Misschien <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ga ik het ooit nog een keertje schrijven. <laughs> ja. Maar uh, ja, we gaan even naar het volgende artikel toe. Dan zou, zou ik ook deel 3, hoe zelfmoord mijn leven veranderde. <laughs> <laughs> Lekker. Een ja. um, Duitse minister hebben we hier. <laughs> ja, van Politico. Uh, even kijken, een Duitse minister die dreigt uh, in. Uh, even kijken, hoor, indefinite uh, driving bans on weekends. Ja, ik krijg je niet meer de oudloze zondag, maar dan mag je gewoon het hele weekend niet rijden om de CO2-doelstelling te halen. Mag wel, want dan krijg je 250 euro boete. Dus dat is het enige. <tiedacht> dan snap <tiedacht> ik hem al. <tiedacht> ja, in het weekend is dat het veel te druk met toeristen. Dus dan houden ze al die mensen die er wonen, houden ze thuis. En dan, uh, ja. Het ja. is een beetje te, te, ja. Ja, maar ik heb het idee dat de hele klimaattoestand ook een keer op zijn. Uh, dat gaat ook een keer van een koude kermis terugkomen. Als je dit soort dingen gaat bedenken, dan uh, op een gegeven moment gaan mensen die trekken het niet meer. En die, uh, die gaan toch wel van koers. Ja, van ik denk om... dat er ook wel gewoon genoeg bewijs gaat komen die aantoont van hé, hey, luister, al die vogels, daar wordt de kop van afgegaan. Uh, weet je wel. Uh, ik weet niet of dat nou, uh, of dat nou het verschil ja, gaat maken. Ik, ik, ik, heb, ik heb daar nu een heel mooi voorbeeld van een Amersfoort. Want je gaat. Mensen gaan het pas zien als het lokaal allemaal ja. ingevoerd wordt en dat mensen zien wat, wat het nou echt in de praktijk gaat brengen. We hebben dus nu, ja, nou ja, je kent het verhaal wel, hier in Amstvoort hebben we dat, dat referendum gehad voor het parkeerbeleid, een, uh, ja, een enorm uh, ding geworden. Ze, ze, ze gaan nu dan het parkeerbeleid invoeren en, en drie kwart was er tegen, dus het staat heel erg onder druk. Nou, ze hebben nu van die, van die inloopavonden, dat ze dan met uh, de inwoners gaan praten en dat was hier, Um, afgelopen dinsdag toevallig, um, de, de eerste verradering voor de gemeenteraad... over de eerste stappen die ze gaan ondernemen. En er was daar een adviseur, die had een hele PowerPoint-presentatie. En die, het eerste ook wat die, wat die, waar hij die over begon, is dat, dat ze dus van die hubs moeten gaan bouwen... van die parkeercentra, waar dan mensen hun tweede auto kwijt kunnen... omdat om, om, die niet meer gewend is in de wijk natuurlijk. En het eerste wat hij wat, wat mee kwam, van ja, het is nog, het is nog enorm onzeker of we die hubs en die parkeerterreinen wel kunnen gaan bouwen... want er is nergens plek voor. En, en het ding is wel van ja, um, we willen heel graag vergroenen. We willen overal groen plaatsen. En daarvoor zijn die hubs nodig. De ruimte die die hubs oplevert zijn voor het groene. Maar ja, als die hubs er niet kunnen komen... dan, dan moeten we dus kijken, dan, dan blijft het groene een beetje een wens. Maar ja, het is, het is niet nodig per se dat groene... Om, om de mobiliteitstransitie in te zetten. Dus wat, wat hij daar al letterlijk zei is dat ze nu al terug aan het krabbelen zijn... over het vergroenen van Amersfoort... als reden voor de mobiliteitstransitie. Dus ik heb daar gelijk... Ja, ik heb er ook gelijk heizen van gemaakt... ik heb daar openbaar vragen over gesteld... en even aan de media getrokken. Een want, want ten alle tijden, ook, ook bij de inloopbijeenkomsten... is het verhaal wat zij vertellen... ja, jullie moeten allemaal uit de auto... en we moeten die vergunning gaan invoeren... zodat Amersfoort groener kan worden. En nu het eerste, de eerste vergadering na het referendum... laat dan gelijk zien dat het vergroenen niet gaat lukken. Ja. Maar dat is mensen moeten wel gaan betalen. Maar wat ze ervoor terugkrijgen is nu al een leuke geweest. Ja, wederom. Hè? Maar zo werkt het. Mm -hmm. En wat zou het dan fijn zijn als je die 99% van die mensen gewoon met je mee hebt. In plaats van de hele tijd tegen een muur aan. Die, ja. die gewoon elke dag maar meedraait in hoe dat het gaat. En daar gaat het ook gewoon niks. Uh, ja, er wordt niks veranderd. Ja, dus, dus dat draait gewoon door. Er, er, er, zit, er, zit, ja, er zit dus toch wel uh, schot zaken Naar mijn idee dat, dat mensen het echt wel gaan zien. En het, ze hoeven echt niet gelijk, gelijk wakker en wappers te zijn. Maar ze kunnen gewoon zien dat... Zelfs als je in klimaatverandering nog gelooft... Dat het beleid op geen enkele manier ooit haalbaar is. Ja, ja. En En ook niks met klimaat meer te maken heeft. dat... dat... Wat je natuurlijk al moeten zien met al die uh, met Leonardo DiCaprio die over, uh, met Greta over het klimaat babbelt maar wel een jacht heeft van 300 meter of zo uh, het, uh, en de... uh, Greta heeft meerdere auto's ja, meerdere dat, huizen ja. dat van Leonardo dat, dat zien mensen niet want ze zien alleen hem en niet alles wat erachter zit en hoe hypocriet dat allemaal is dus nou, ja, dat, dus dat, dat hebben we al redelijk berichten van al die, al die private jets die dan weer bij een klimaatconferentie staan en ja, goed, wel... hij kan niks zo doen Nee, dat, dat, dat is ook wel weer zo. Het wordt hem vergeven. Ja, en, en toch denk ik dat uh, ja, je ziet ook die ESG, die hele drijvende kracht van dat beleggen. van al dat BlackRock geld. dat uh, naar ESG-goedgekeurde bedrijven ging. dat dat nou ook op zijn retour is. Omdat uh, ja, het, uh, bijvoorbeeld de hele energiesector eruit laten. dat bleek enorm fataal voor, uh, voor een jaar rendement. waarbij bonds en stocks omlaag gingen. En alleen de energiesector het eigenlijk goed deed. En de, de pensioenen, als we weer een zero maken. De ABP-pensioenen die 190 miljoen euro verlies draaien. Omdat ze opeens groene aandelen hebben. Ja, en er wordt natuurlijk enorm veel in opgelicht. Want het trekt, het trekt van nature fraudeurs aan. Ik weet nog wel, bij de Obama-jaren waren. Dus er waren geloof ik 30 zonne-farms zonne failliet gegaan. Die allemaal staatssubsidie hadden gehad. Dus het, het trekt gewoon laag rendementstypes aan. En, en, mm. en uh, ja, uh, scammers. En, en daar ga je rendement op mislopen. Maar uh, ondertussen is het rad uh, verschenen. Wat mij betreft blijven dit soort regels dus gewoon met massa komen. Zodat mensen maar steeds meer in de gaten hebben dat het inderdaad op die manier niet werkt. En dat het anders moet. Dat is de enige reden waarom ik in de politiek zit. Is niet omdat ik er vertrouwen in heb. maar omdat ik de vinger op de zere plek kan leggen. Ja. Ehm. Uh, uh, uh, uh. uh. uh. Ik moet Hartje. 10 E-gulders. Ze kost op dit moment 1,50 euro. 10 E-gulders. Met zijn tiende tegelijk. Hein. Dus 15 cent per stuk. Toch weer de Europrijs. Ik denk, Ik ga deze keer de Europrijs niet noemen. <lacht> uh, uh, uh. Maar het gaat niet om het geld. Hoeveel uh, de... stockpations kost het dan? Ja. Eén uh, EFL is op dit moment iets van 300 Satoshi. Uh, okay. En ze bestaan net zoveel is dus 21 miljoen. Dus uh, dat is voor mij nog steeds... Uh, die economische realiteit gaat op een gegeven moment de doorslag geven. En de reden dat er zoveel munten van hun fair value afhandelen... komt door hyperinflatie en een heel lage... Uh, ...hele kleine communities, omdat er zo weinig mensen zijn die het eigenlijk begrijpen. We zijn helemaal niet met veel bitcoiners, het is helemaal niet gedecentraliseerd. De meeste mensen hebben een, een, een achtergrond waarin hun... Uh, ...zeker de early adopters hebben, hebben allemaal een achtergrond met een stabiele overheid... ...en de goede beschikbare grondstoffen en de vrijheid om te kunnen ondernemen. En die hebben die bitcoins gemind en we zitten echt pas helemaal aan het begin. En ja, het moet nog veel groter, vele malen groter dan wat het nu is. En het is dus een heel klein clubje, snap je? We moeten nog zoveel mensen ervan overtuigen dat dat hele geldsysteem niet deugt. De, de, de, maar je hoeft maar, ze niet te overtuigen, want omdat het niet deugt, flikkert het in elkaar. Uit uh -uh. nou, nou, nou, nou, nou, ik kan je ze waarschuwen. We moeten ze, we ze, ze bieden we moeten wat beter werkt. Maken wat, wat, wat, wat beter werkt. De belangen richting die self prophecy stuurt ja precies, en wat, wat dus gewoon, wat gewoon beter werkt dan wat er was en wat een alternatief biedt En ja, in mijn optiek heeft bitcoin de afgelopen zeven jaar dus stilgestaan daarin, en ik kan het niet dat bieden, nou ja goed dat is verder ja, niet erg herhaling wat wel helpt is bijvoorbeeld die, uh, ja we hebben dat nog niet genoemd hè? Die, uh, die ene vechter bij dat uh, ja, ah, ja. een Braziliaanse UFC vechter die ja. is ja, ja, ja, dat soort dingen helpen. Want die, die mag nou bij al die, die podcasts uh, aanschuiven. Ja. Waar ze normaal alleen maar over vechten hebben. Ja. En dan gaan ze toch allemaal vragen: wat bedoelde je nou met die Ludwig van Mises? Leg het eens even uit. Nou, er was een filmpje. Uh, moet, je, moet je even vertellen, Tom? Uh, jij liet het mij zien. Uh, ja, ik heb, ik, heb ik, heb, ik heb hem ook al uh, klaar. Waar kunnen de ik luisteraars het vinden? Ja, dan moet je even dat linkje sturen. Ik ja. had een youtube Oh God! <laughs> uh, ja, even kijken Josje, jij zit misschien in. De... Oh, moet ik het doen? Die, die, die, die, ik mezelf, uh, die, uh... ja, ik zit niet in de Twitch of zo namelijk, dus ik kan hem uh... ja. ik heb iemand hem een even, even in de Twitch kan gooien. Uh, Ons uh, chatten. Ja, ja, maar ik zeg in ieder geval, ik, ik had er een, een timestamp bij en, en uh, vanaf um, 12 minuut 12... 15 naar mijn idee. Ja, ja. En dan Want werd opeens de vraag 15. gesteld. Uh... Ja. Waar, waarom uh, heb je in je, je, je speech inderdaad zo Mises benoemd? En, en waarom dan? En dan gaat hij echt in die, in die podcast zelf, wat dus gewoon een, een bekende MMA-podcast is, waar wat grote doelgroepen heeft, gaat hij gewoon zelf een kwartier lang vertellen over het geldsysteem en uh, waarom je jezelf tegen inflatie moet beschermen en, en de banken en zo. En reclame voor van Mises, hè? <laughs> ja, zeker. En Bitcoin trouwens ook. Maar en de School ja, ja. Ik heb zo even er een tweet de, de, tussenuit geplukt. Met 1 minuut 50 van zijn onstage speech. Nadat hij gewonnen heeft. Ja, precies. Ja, maar ging even uh... onstage. maar die, die onstage ging natuurlijk heel vrij inderdaad. was net nadat hij gewonnen had. Maar daarna mocht hij dus inderdaad. Mocht hij eenmaal, had hij zo'n zo persmoment. En daarna mocht hij in allemaal podcasts nog langskomen. En overal krijgt hij gewoon lang lang de tijd. Om, om uit te leggen waarom hij dat heeft gezegd. Dus het, het, gaat, het gaat nog een tijdje door, zeg maar, die golf. Het lijkt mij het leuk als ze een keer Yoshi Livo uitnodigen om te vragen waarom dat hij naar Liberland is verhuisd. Maar als we de E-gulden op 1 dat euro dat krijgen, dan lukt dat wel. Dan moet je dan even, even zo'n LMA-gevecht winnen. Dus. Nee, ik, ja, ik ja. moet de E-gulden op 1 euro per stuk krijgen, dan komt het. Nou, ja, aan dat, het wiel, komt, uh. dat, komt, dat komt vanzelf goed als die gulden maar minder waard wordt, toch? Uh, uh, maar uh, maar uh, die gulden staat vast. 2,2 gulden voor een euro. Ja. Nou ja, precies, ja. Ah. Daarom krijgen vrienden 2,20371. EFL voor ja. bonus. Ja. Maar, en wist, je, wist je dat er nog uh, ongeveer 1 miljoen euro aan e-gulders op die manier wordt uitgedeeld? En dat gebeurt al 10 jaar. En in die 10 jaar tijd kunnen dus allerlei Nederlanders opstaan om mee te bouwen aan dat initiatief. En ze doen het niet. Ja, gewoon helikoptermoney money. Hoor. Doe maar gewoon. Nee, dat is maar één keer. maar ja. één keer. Ik heb, ook mijn, ik heb ook bitcoins gratis gehad, bijvoorbeeld. Weet je? Ja. Was ja, ik kan ook de vastzetten. de op een shady website waar je. Die ik ook aan zo'n rat kan draaien. En dan kan je gewoon Satoshis uh, gratis weer. Uh, ja, ja. Staat gewoon joh, gratis bitcoin op internet. Maar, uh, dit kan voor jou, uh, Peter. Oh, ja. uh, bij, of de NPR, wat is daar aan de hand? Dat is, dat de, is de NOS van, van uh, Amerika. Amerika. Ja, oh, ik dacht dat je de aan het rat ging draaien, joh. Nee, hierna, hierna, hierna, Oh. Het is uh, de NOS van Amerika. Uh, publieke radio. Ach. En daar hebben ze een. Uh, ja, een nieuwe CEO aangesteld, een uh, dame. En die heeft een keer als uh, een ted talk gegeven dat ze zei dat uh, waarheid een af afleidingsmanoeuvre is. Dat, dat houdt je tegen om dingen te bereiken. <laughs> en, uh, ja, er was er dus een, journalist, een, een collega journalist uh, die, uh, die zei: van uh, ja, dit is gewoon een uh, links-echo-kamer geworden. Dit. Er zit gewoon helemaal geen diversiteit meer in. En, uh, en die werd gelijk gegezeld en gestraft. Uh, ja, de, die is nou uh, maar af, opgestapt uh, Ze noemen ze een trainrack? Ja, train uh, trainwreck, hè? Omdat ja, hij, hij zegt het is de so, partisan, het is partijdig. Daar bij de NOS, uh, bij de, de Amerikaanse NOS. Mm. En, um, ja, de, en, en ja, daar zie je ook dat, uh, wat ze dan wel eens noemen de evaporative cooling of group belief. Hè? Dus dat je een groep ja, hebt, ja, ja. die hebben een bepaalde gedachtegang. is er één iemand die zegt van ja, maar jongens, waar zijn we, waar zijn we nou mee bezig? Die wordt eruit geschopt en dan is het gedachtegang nog eh, coherenter. En, en de core, core cult die wordt steeds homogener en die blijven zoeken naar dissenters om eruit te. En dat, dat vertoont dan overeenkomsten met zo'n zo groep moleculen, die, die, waarvan je de hartsbewegende eraf knalt. En dan wordt het overgebleven het stuk wordt steeds kouder. Hè. Dus het is een soort uh, een verdampingsverkoeling. Dat zie je dus bij veel groepen gebeuren. En meestal is dat het teken dat er een implosie aankomt. Omdat uh, ja, alle, alles wat enigszins anders denkt wordt eruit gegooid. Dan heb je geen enkele denkkracht meer over erin binnen omdat het gewoon uh, alleen maar ordervolgers zijn. En als je als natuurlijk niet meer kritisch nagedacht wordt... dan is een organisatie ten dode opgeschreven. Want dan, dan, uh, zien ze, dan ziet het geen gevaren meer aankomen. En het ziet gewoon niet meer in als ze de fout in, in uh, fout ingaan. Uh, Ik moet zeggen ik ik nog nooit van de NPR gehoord heb. Nee, National, bedoel, National de, Public de Radio. radio. Nou, ja, daar heb je ook wel van die mensen die praten uh. zo heel zachtjes. Uh, net zoals... Uh, ik ben een heel rationeel oh, iemand fry, en vocal fry? Vocal fry? Uh, ik ben een heel ah. rationeel iemand en ik ga maar zuiver met feiten bezig. en niet met uh, yeah. met die vervelende resterapjes yeah. en. Uh, <laughs> oh joshie joshie <you're>, <laughs> Ja, je luistert okay. nooit naar de Amerikaanse publieke radio, Yoshi. Ik nog nou, als hoort, je naar je de show me. luistert, komt er wel eens wat voorbij, dan hoor je dat. Oké, okay, oké. Okay. Ze uh, zullen vast wel een fans hebben, denk ik. Um, ja, goed, ja, nou ja, dan gaan we nu aan het rad draaien. Ja, dit uh, alles gezegd hebben. Um, ja, uh, oh ja, dan moet ik natuurlijk even mijn telefoon erbij pakken. Ho, ho, ho. Dat uh -huh. gaat het natuurlijk niet werken. Nou, je, je laatste kans om, het, uh, om je naam op het rad te zetten. Uh, want het gaat er nu aankomen, mensen. Johan is op weg. Ah, iemand zet zijn naam nog even op, zie ik nu. Mooi. <grijg> dat is een ziek idee. Ik kan het rat niet zien, overigens, nou hoor. Ja, nu wel. Ik nou, uh, er zit een beetje vertraging tussen. Meestal is de winnaar niet bekend, bekend aan het eind totdat het rat gelijk weggaat. Nadat, uh, <grijg> <grijg> dat, dat die stopt Iedereen die <grijg> verzoekt goed op te letten. Ik doe dat eigenlijk met een high-speed camera opnemen. <grijg> ja. Ik ga nu draaien, daar komt hij. Daar gaat hij, daar gaat hij heel nieuw terug oeh, King of Spirits is hier weer, godverdorie Yoshi, wat hoe krijg je dat voor elkaar zie je, het is een typische shitcoin, het is gewoon inside uh, hey, Yoshi is er niet bij yeah. het is. inside uh, job is hij was even zo ja ja, uit de vaan nou ja, goed dan gaan we naar het laatste bericht toe even ja, kijken hoor het laatste bericht. Hey, er wordt nog wat in het chat gezegd, zie ik. Wat is het laatste bericht? Heb ik weer gewonnen? Ja, jij hebt gewonnen, ja. Echt waar? Ja, je ja. Ja. ja, ik heb er nog niet genoeg, dus laat mm -hmm. ze maar kopen. Nou <laughs> ja, gefeliciteerd. Oh, het, het, laatste bericht. Uh, ja. Ja. het huis, uh, van afgevaardigd van Amerika, denk ik, uh, stemt voor de uh, reapproval Of de law allowing... Uh, warrantless surveillance uh, Of US citizens ja, Daar gaat het. Maar, maar het, is, het is niet zo toch hij, Er komt een revote nu ja, ja, ja. Oh, Misschien is het weer achterhaald Ja, Maar het is wel apart dat die FISA Dat is ooit gebruikt om, uh, om uh, Op Trump te spioneren waar, waar toen Trump zei Ik word bespioneerd toen werd hij uitgelachen Het is zo belachelijk dat uh, hij gewoon niet Vermogelijk dat bleek later wel het geval Hebben ze die FISA dingen voor misbruikt hmm. Toen heeft Trump ook zelf die FISA gewoon weer verlengd. Hè? Dat is ook wel raar. Die, eh, ja. En nu staat het weer ter verlenging. En nou, nou wil hij niet meer. Eh, Trump. Maar de republikeinen, is... er zit natuurlijk ook een heleboel Never Trumpers bij. En die, die willen dat gewoon uh, doorvoeren. Maar ja, er is wel behoorlijk, behoorlijk wat tegenstand, begreep ik inderdaad. Uh, tegen die, uh, die speaker of the house ook. Uh, dus yeah, uh, maar ja. Maar Ja. Een man die pirouetjes kan maken, joh die kan draaien. Ja, nou oh, zo ja. Dus ze wil dus niks bij. Nee. Maar, maar ja, het is, het is, het is wel... De, de berichtgeving daar is ook een beetje raar... die niet overklopt. Want ze, ze doen net alsof hij... Um, inderdaad als laatste de doorslaggevende stem was. Maar dat, dat, dat werkt niet zo. Dat is, dat is alleen bij, uh, bij Congress zo, zeg maar. Niet, niet bij het parlement. Uh -huh. In het Senaat is er een, een... Als er dan gelijkspel is, dan is er een, een doorslaggevende stem. En dat is dan eigenlijk de, de vicepresident die dat is. Maar in, de speaker of the house heeft niet een doorslaggevende stem. Hij is gewoon één van de stemmen. En dus ja. erg bij de, bij de J zou hij langsgekomen zijn. En het is niet dat hij een doorslag was. Maar het is ja. dus gewoon 50-50 geweest. En er komt een, een nieuwe stemming. Is het ja. niet zo dat heel heleboel hem volgen of zo? Dat, dat hij... Uh, uh, zo'n speaker... Ik weet nooit wat de rol helemaal is van zo'n speaker, maar... Ik had het idee dat die, dat die op een of andere manier wel hoop macht heeft. Uh, ze doen er wel een hoop moeite om. om ja, het, is, die... is, het, is, het is altijd onderling lobbyen, een beetje natuurlijk. Mm. Dat je kijkt van heb je een meerderheid of niet. Maar uiteindelijk zijn die, die afgevaardigden allemaal, ja, ook, ook onderling uh, dat ze niet heel veel samenwerken. Ze komen echt uit, uit, uit staten. En de meeste staten hebben dan twee afgevaardigden die een beetje samenwerken. Maar tenminste niet veel je je de... Heel van die democratie, ook in Nederland, dat, dat er gewoon blind volgens partijlijnen gestemd wordt. Uh, en, ja. en dat hele stemmen... dat is eigenlijk een beetje uitgeschakeld. En ja, je weet niet... dat zal bij elk land wel zo zijn. Dat, uh, ja, dat maakt niet uit hoe gek het is. Je stemt met je partij mee. Want, want als je het niet doet... Nou, dan, uh, dan kan je het wel vergeten... Uh, oh, als jij wat uur, voor elkaar wil krijgen. Het gaat over de baan uiteindelijk. Hè? Maar het gebeurt heel af en toe... ook in de gemeenteraad... als dat een partij zegt... we, we laten de fractiediscipline even los. Hmm. Heel soms. Ja, en uh, dat was bij project Veritas... was uh, uh, ja, gebleken dat... Een senator kon je eigenlijk al vanaf 10.000 dollar omkopen. Ja, dat zijn ook lage bedrijven. lage bedrijven. Ja, dus ik vroeg maar af hoe duur is de gemeenteraad? Als je toch dat parkeerbeleid anders wil hebben. Ja, dus ik dat. word niet omgekocht. Ik heb toch geen invloed met mijn zetel. Nee, maar jouw collega's hebben die een prijskaartje? Ja, ik zal ons vragen hebben in de korte tijd. Nou komt Joshi, bij. accepteren ze EFL. Ja. ja. ja. Hoeveel, hoeveel EFL kan je zo op andere... Ik wel wat met een uh, mooie grote bitcoin sticker voor op mijn laptop in de gemeenteraad. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, Amerika... ja. Het nadeel natuurlijk is dat de, de totale market cap van EFL is 3 miljoen. En ik denk dat het budget van Amersfoort groter is uh, jaarlijks. Dus. Nou, ja dan. Ja. Ja. Dus daar kunnen we weinig, daar kunnen we nog maar zo weinig mee. Maar uh, goed, waarom niet? Hè? Nee, maar we zijn aan het einde gekomen van de, van de, van de hele show. Ik kijk, ik weet niet eens hoe laat het is. Het we is wel heel erg is laat. Uh... 11 uur bijna. Oh, ja, Oeh, ik, ik wilde nog uur vragen. uit. Weten ja. jullie wat die swap uh, heeft? Die met die schouw in het, oh, ja, ziekenhuis, in het ziekenhuis liggen. Oh. Weten ja. jullie wat er uh, mee aan de hand is? Hij had een spuitje genomen met Emma en haar. Hij is zo maximaal oud en dan word je op een gegeven moment ziek. <laughs> en hij zal... Heel goed verzorgd worden en hij komt helaas. Uh, oh nee, hij komt waarschijnlijk helaas gewoon weer uit weer het ziekenhuis en dan is het ook gewoon weer helemaal goed met hem. Dan hij vanaf heeft u, dat. Heeft u, heeft u een babybloed gedronken? Hij ja, is vanaf niet, vanaf van even vijf, vijf centimeter van. langer of zo en. Uh, <laughs> zijn oren zien er wat anders uit. Krijgt hij een andere rolstoel toebedeeld? Ja. En dan op een de een de moment... huid moest er even afgetrokken worden. Dus de nieuwe huid het <lacht> De moest even geslot worden. <lacht> hey uh, jongens. Dat, dat er dan zo drie swaps, drie swaps tegelijk op de rolstoel aankomen raken. <lacht> Goed, ik ga afsluiten, mensen. Uh, Tom, uh, leuk dat je erbij was. Uh, we wensen je nog heel veel succes in de gemeenteraad. Okay. Uh, van, van Amersfoort, zodat je nog Joop. heel veel uh, vrijheid daar mag verspreiden, natuurlijk, uiteraard. En ja, met, uh, uiteraard. Uh, met de met mooie Weltschmerts podcast, gaat ook lekker, hè? Ik zit, ja, uh, ja. Maandag zit ik uh, oh. drie uur lang met uh, Brecht Arnaert, uh, gaan we een podcast opnemen. Oké, okay. dus als je nog geniet genoeg van Tom en Lemoon kan krijgen, ja, ja. aanstaande maandag. Nog drie uur. Ja, drie, drie, uur, uur, uur, Tom. <laughs> drie uur Tom. Ja, ik kom later online, denk ik. Ja, ja. Uh, yeah. En... Ja, uh, Oké, ja. Okay. Ja. Hoi, hoi, hoi. En hoi. Je bent ook nog wel eens bij uh, Blackbox te zien, hè? Dus uh, ja, zeker. speciaal voor je fans, daar is hij ook. En goed, nou ja, ik, uh, ik ga er een eindje aan brouwen. Ik dank, denk, dank iedereen hartelijk voor het luisteren, uiteraard zijn volgende week weer. En uh, nou ja, Toele Doki, Hatsuki idee. je kent het wieltje wel. En hier is de eindtune. Oké. En ja, ja. Heeft, uh, heeft Tom jou nog kunnen overtuigen? Of denk jij dat Tom, uh, jij Tom overtuigd hebt? Nou ik ga nou, vanaf nu ga ik weer met pensioen. Oh, hoe daar gaan ik we iets vertellen. Nou ja, bij deze dan. Ik denk het wel, want ja, ik heb mijn verhaaltje weer gezegd. Het is nog steeds ja. hetzelfde. En het gaat volgens mij in de wereld nog steeds niet beter. Dus het is ja, nog steeds ja. een oplossing die er nodig is. Ja, ja. Ik wacht het wel af. Ik ga toevallig, Johan, deze maandag ga ik op yogaklas. Yeah. Wat ga ik vertellen? Ga ik Oeh, vertellen dat. Uh... Jongens, dan gaat hier geen yoga doen, stand, yoga standjes. <laughs> dat gaat, dat, volgens <laughs> mij wordt het een keertje my children live on in plaats van your ja, children live ja. on tot er keer een kleine uit. <laughs> dus ik hoop het. Maar we zullen het zien, want ik weet het ook niet zeker. Maar, maar kom je nog even bij ons langs, om dan officieel afscheid te nemen? Ja, ah, tuurlijk. Ik kan het ook niet laten, dus ik zal ook echt nog wel eens mijn dingetje schrijven. Ja, uh... Maar ik ben het wel aan het afbouwen, want ik heb het niet nodig, en ik kan ook andere dingen doen, en het gaat dan toch nergens heen. Het gaat al tien jaar nergens heen, dus zolang het nergens uh, uh... heen gaat... Ja. Ja, maar dan kun je, je er ook er gewoon rustig bij. bij ons langskomen om het verdriet even weg te drinken, toch? Ja, precies. Nee, maar ik, ik ben van plan om een service te leren op een dag, hè. Oh, ik okay, ik ja. krijg nu, heb ik verteld, hè? ik krijg een nieuwe visum en ik mag voor vijf jaar nog blijven hier. Oh, ja, ja, ja. Dus, um, ja, als het dan weer... En nu weet ik voor het eerst sinds dat ik hier ben, dat ik langer dan één jaar kan blijven en dan moet ik ook gewoon echt de tijd nemen om Servisch te praten. En dat helpt het niet als ik elke week weer Nederlands ga kletsen. Weet ik het. Nee, nee, nee, nee. Ik zie het wel. Ik zie het hoe het gaat. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, ja. Nou uh, ja, tot de volgende keer dan. dan. Ik ben met pensioen, nou, hè. Ik ben met, met, met pensioen. Ja, maar ik kom nog een keertje langs om afscheid te nemen. Schulden.nl. Ja. Hé, hey, goed. Maar ik, ik ga hangen, want ik heb morgen vijf uur eruit. Ja. Respect. Ja, ik moest vandaag ja, ja. de wekker zetten, want ik had om 12 uur een kapperafspraak. Oh, denk oh je wel. jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, <laughs> jonge. Ik ga nu op de stopknop drukken. Ik, eh...